Goedemorgen, het is twee over zes. Dag Kim. Goedemorgen. Dag Shema. Goedemorgen. Dag lieve luisteraar, goedemorgen. Zou het al bezig zijn? Ik weet het, maar ik ga het niet zeggen. Nee, je mag het nog niet zeggen natuurlijk. Hè. Um, eigenlijk wel, wat is er al bezig? Wel AI, artificiële intelligentie. Klinkt allemaal erg duur, maar we gaan het vanmorgen echt gebruiken. Ook met jou.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 Ik ben tot nu toe wel de echte schema, ja. Ja, oké. Okay. lekker geslapen? Niet zo goed. Nee, oké. Okay. Het was een spannende dag, hè. Misschien, ja, misschien daarmee. Ja, Kim? Echte Kim? The one and only. Ja, klinkt nog altijd goed, hè. Dat is ja, goed. Hè? Ja, oké. Okay. Toch even testen bij jou, lieve luisteraar. Hoe echt ben jij? Ik kan even... Deel even je naam vanmorgen. En uh, je woonplaats. Dan zijn we zeker dat je echt bent. Hè? Ja, weet weten nooit, hè. Ben jij nog echt Peter nu? Wie zal het zeggen? Wie zal het zeggen? Je kan het checken op onze app van Radio 2 of live op 4TE natuurlijk. Het is 4 over 6, we gaan er een goede dag van maken toch? Ja. Als ik zou kunnen, zou ik jullie allemaal een Nobelprijs geven. Is het niet waar, hè? Of wel? Jawel. Lut, ja. Zo lief. Ik van jou. Ja, ik ga van Jouw zachte ogen in de ochtendzon. Zijn zoveel mooier dan ik dromen kon Dit komt maar eenmaal in een leven voor We gaan er vandoor Zou ik doen indien ik jou niet had? Ik zal verdwalen in de dode stad. Jij houdt mijn leven op het juiste spoor, we gaan er van Jij begrijpt wie ik ben. Want Enkel jij bent mijn doel en al de rest zal lijken. Laat ze maar kijken naar ons haar. Zing het Koentje. De Nobelprijs. Dat blijft toch zonnewaarschijnlijk waarschijnlijk goede plaat. Nobelprijs van Clouseau. De Nobelprijs. Het is twaalf over zes. Ah, joh, weet je wat jij verdient? Uh, vertel het mij, ik ben benieuwd. En dan ga je aan je oren trekken zo, met al die files tegenwoordig. Ah ja, dat moet ik dus ah, doen. La, la. Ja, Dat verdien ik echt wel, absoluut. Ja, zou je het nog graag hebben ook waarschijnlijk. Vertel uh. het, er is een probleem al. <laughs> Voor weinig files te melden, maar wel een brand op de Ringlaan in Eeklo. Die uh, Ringlaan is helemaal afgesloten bij de richtingen ter hoogte van het Alma-ziekenhuis. Dat is geen goed begin van de dag? Nee. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen, je donderdag begint. Het wordt een heel bijzondere donderdagochtend, 9 november, de dag dat je hoort op Radio 2 ja, dat ze eindelijk een verdachte hebben in die zaak van die uh, neergeschoten advocaten. Jij ja, was helemaal in shock, hè? Ja, nee, ik vroeg mij gewoon af, want we weten natuurlijk nog niet, het is nog maar een verdachte. Maar als het de dader is, vind ik wel twee weken lang hij woont daar. Heel dichtbij. Hij zet op Facebook, ik haat haar. Dan vind ik twee weken lang om hem te vinden. Maar kijk, ik weet er het fijne niet nee. van. Maar dat was gewoon mijn eerste gevoel. Hopelijk uh, loopt het. Allee, het is niet goed afgelopen, maar hopelijk. Nee. Ja, het kan niet meer echt goed aflopen. Dit. De juiste mensen vinden. Wisselvallig weer als je naar buiten kijkt. Punt. Meer kan daar niet over zeggen. Maar vooral vandaag spreken we met jou over AI. artificiële of kunstmatige intelligentie. Ja, software die veel slimmer is dan uh, degene die we al kennen. Dat gebruik je nu al. Hè. Gezichtsherkenning op je smartphone bijvoorbeeld, dat is al AI. En vandaag doen we een paar dingen die niet van een mens komen, maar door AI gemaakt zijn. Wat is er precies aan het opvallen? Het is al gebeurd. Het is vanmorgen al gebeurd. Goedemorgen, Patrick Renaar uit Heus de Zolder. Goedemorgen iedereen. Ben je wel de echte? Ja, ik ben er. Uh, Oké, okay, ja, want er zijn enige er nog mensen. Oké. Okay. <laughs> ja, ja, ik heb hier Frederik Vets. Die zegt: Goedemorgen. Shema Kim Peter echt waar. Ik ben het echt uit Herentwout. All the way. Michel Jannes uit Zichem. Ik ben de enige echte. Jan Rosseel, Jan uit Ingelmünster. Het oh. zijn allemaal de echte. Allemaal echt. Patrick, jij staat op dit moment al aan te schuiven aan de Keuring in Diest. Ja. Hallo. Hoe lang hoe lang ga je moeten aanschuiven, denk je? Om zeven uur gaat het dood, ik als eerste dus. Oh, gast! drie kwartier op voorhand, hoe lang stond je er al, Patrick? Ja, ik stond daar ook een kwartier zelf Maar hé, waarom, ja, ja. waarom toch? Ja, ik ben al te op, dus. Ja. Ik denk dat je naar anders ook uren staat. Ja, dat is toch helemaal niet goed geregeld? Ja, als ik ja, nee, nee. Ja, ik ga achter mij kijken. Ja. Maar dan zal dat toch een stuk krijgen achter mij. Allee oh, nee, man, die keuring. Ja. Goed, ik wens je heel veel succes. Hou ons allemaal op Radio 2, want je gaat dingen horen die je nog nooit hoorde. Ze heeft ooit het Eurovisie Songfestival gewonnen. Niet met Walking on Sunshine. Wel met... Ja, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tac Wat tic tic liedje? Nee. Nee. Nee. Love Shining the Light. Ah ja. Wat oh, zo mooi. Goedemorgen. En ook... Ja, hij is ook wakker. Toon Moord gehad. Ik wil Moord gehad, maar wel in het mooie, gezellige Laakdal kijken. Ze hebben alles gelezen, alles gezien, alles gehoord...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 Wel, nu bij Aldi 10, 20, 30 tot zelfs 40% korting op heel wat verse groenten en fruit Zoals 1 kilo verse Clementinus voor de knabbieprijs van maar 2 euro Aldi, altijd slim Mannetjes, mannetjes Bombi, Bombi. Iedereen met de Gamma Plus kaart oh, opgelet Neem mijn oog met die megalofoon Morgen is het bij Gamma 9 nee, tegen BTW yeah. Yeah. En zijn ze open tot 8 uur s'avonds Het is maar dat je het weet Merci, Bombi graag gedaan. Morgen zijn we open tot 20 uur en zeggen we voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTV. Geldig in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be. Telenet One stelt voor de feesten zijn voor iedereen. Ik heb veel Mensen, Had ik nog een plekje over voor Tess. dessert? Zoveel restjes. Daar gaan we nog een week van kunnen eten. Maar de dag erna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 Een driedubbele CD met voor het eerst ook de Engelstalige versies van je favoriete liedjes. En de mooiste live fragmenten uit de concerten van de voorbije jaren. Mij, is... Het beste van Like Me, nu overal verkrijgbaar. Goedemorgen, morgen. Het is mintig over zes, goedemorgen. Vandaag in het nieuws, ja, die verdachte die opgepakt is in die zaak van die neergeschoten advocaat op alle voorpagina's van de kranten. Veel water in de Westhoek, maar in Mol, in de provincie Antwerpen, Goed luister, ze hebben een oplossing gevonden om zwerfvuil tegen te gaan. Het zijn geen vuilnisbakken schema. Nee, ze hebben op verschillende plaatsen in de gemeente papieren zakken gehangen. Dus als je dan afval hebt, dan kan je zo'n zakje nemen en dan kan je dat erin steken. En dan kan je dat bijhouden en meenemen tot ofwel de volgende vuilbak of gewoon meenemen naar huis. En je kan ook zo'n zakje gebruiken om zwerfvuil in te zamelen als je aan het wandelen bent. Die hoofd is ontploft, Kim. Ah ja, want je gaat vuil in, een, in vuil steken, want dan moet die vuilzak ook nog naar de vuilbak. Of zie ik dat nu helemaal verkeerd? En mensen die dan die zakjes overal rondstrooien... Ja, het is wel al een jaar getest geweest in een proefproject. En het was blijkbaar wel succesvol daar in Mol. En daarom gaan ze het nu dus uitbreiden. En het werkt volgens Mol ook beter dan vuilbakken te plaatsen. Want daar is er vaak sluikstort. Omdat er vaak weinig sociale controle is. Omdat er weinig mensen wo wonen bijvoorbeeld. En dan, ja, dan gooi je mensen daar uh, heel veel afval naast gewoon. Toch straf dat wij meteen het idee hadden van dat gaat alleen maar meer vuil geven. Maar als je mensen dan die verantwoordelijkheid geeft, blijkt het ook te werken. Dat is toch mooi, hè? Ja, ja. Het is wel in mijn geval behoord, ik zou dat heel fijn vinden, omdat het gewoon proper is. Dus stel, ik eet een appel op, uh -huh. ja, dan zit je daar met dat klokhuisje. Als dus je moet wachten tot wat aan de volgende vuilbak, ik zeg niet dat ik het dan op straat gooi, maar sommigen doen. dat doen. Maar en als... Dan, als je zo'n zakje hebt, dan kan je dat er proper insteken. Dan ja. je dat gewoon. Maar als ze nu op plekken waar die zakjes hangen een vuilbak zetten, kan het toch ineens in de vuilbak? Of... Nee? Ja, maar daar, dan moeten er denk ik wel heel veel vuilbakken zijn. En ja. die, dan dus ze hangen dat gewoon moeten... op heel veel plekken? Ja. Een goede verantwoordelijkheid geven aan de mensen. Goedemorgen, morgen. Blijkt te werken. Oké, okay, nog eentje misschien voor jou. Lieve luisteraar, een bijzondere vacature in de krant van morgen. Er is een miljardair die zoekt twee mensen, koppel, om een mooi paradijselijk eiland te promoten en je kan daar geld mee verdienen. Vertel ons alles. Ja, Het is een mysterieuze opdrachtgever die uh, een koppel influencers zoekt en zij moeten een privé-eiland gaan promoten en ze krijgen daar 180.000 euro per jaar voor. Wie die opdrachtgever is, weet niemand. Waar dat eiland is, ook niet. Maar het zou wel ergens in de Karahibes zijn. En in de loop van 2024 zou er op dat eiland een luxe resort geopend worden. En uh, dat koppel moet dus dat resort gaan promoten. Zowel het hotel als de restaurants ervan. En die krijgen daar dus ja, gigantisch veel geld voor. We zijn ja. Kim intussen kwijt. Tjaukes, bikers. <lacht> Ik ga mijn uh, cv opstellen. <lacht> nee. Dat is wel maar een jaar waarschijnlijk. Allee, ik kom, ben al... Ja, ja, dat denk ik ook wel. Ja. Zou jullie niet zomaar achterlaten dat we... Nee, dat gaan we niet doen, natuurlijk. Ja, maar het is toch al lekker. Dat is wel heftig, zeg. Ja, bon. ja, ik denk ook wel dat het wel echt beroemde influencers moeten zijn. Anders gaan ze zeker niet zoveel. En als het al in de krant staat... Tjaukes, bijkes. Voilà, ja. Dat zeg ik. Bon, zou er intussen al iets gebeurd zijn? Want er is iets aan de hand met dit programma. Het heeft te maken met AI, maar wat precies... Peter en de Starlings en On My Way Goedemorgen, morgen. Peter en Kim Radio 2 There were times you didn't know There were times you felt alone a broken home uh, uh, and in the end no matter where you're from you decide what you become You had it all You had your rise. you had your fall uh, uh. The boy who always goofed around The one who no one recalled uh, uh. And in the end It don't matter what went wrong You decided what you become Goedemorgen. Zo het nieuws uit je buurt. Goedemorgen, minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil het takenpakket van verpleegkundigen hervormen en hen meer verantwoordelijkheden geven. Ze zouden meer taken van dokters kunnen overnemen, zoals geneesmiddelen voorschrijven of bijvoorbeeld een bloedonderzoek aanvragen. En in het basketbal hebben de Belgian Cats hun eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK 2025 verrassend verloren. In juni wonnen ze het EK nog, maar nu verloor ze dus van Polen met 62-67. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Goedemorgen. Er zitten zware metalen in de grond van het Turnhoutse stadspark. Dat zegt oppositiepartij Vlaams Belang. Tussen de jaren 40 en 70 zouden veel ijzersmederijen hun afval gedumpt hebben. De verontreiniging kwam aan het licht door de zoon van een man die in der tijd zulke stortingswerken mee uitvoerde. De zoon stuurde alle gemeenteraadsleden een bezorgde brief die nu er grote werkzaamheden in het park gepland staan voor de nieuwe sporthal. Dieter de Kwik van Vlaams Belang. Alles wijst er wel op dat dit een serieuze ja, gifbom zou kunnen zijn... Um een stadspark waar wij allemaal als kind en komen spelen, waar ook mijn kinderen nu op school zitten. Dat gaat over uh, mogelijk cadmium, dat gaat mogelijk over nikkel, um, arsen en nog andere stoffen. Ik denk dat uh, de voorgaande meerderheden en besturen eigenlijk hier een serieuze hypotheek hebben gelegd onder onze gezondheid en ook uh, financieel. En ik denk dat we ons dat niet kunnen permitteren dat we dit nu voor ons uit blijven schuiven gezien dat we hier een serieuze verantwoordelijkheid hebben. Het stadsbestuur erkent het probleem en laat in januari de bodem onderzoeken. En nog in Turnhout heeft de Vlaamse regering aan het AZ-Turnhout elk jaar 10 miljoen euro beloofd voor de bouw van een nieuw ziekenhuis. En dat 40 jaar lang. Het ziekenhuis moet er staan tegen 2031 op de steenweg op Merksplas, waar nu al het sint jozef ziekenhuis is. De campus Sint-Elisabeth zal volledig verdwijnen. Uitleg door directeur Jo Leijzen. Het gaat een slanke hoogbouw worden van 18 verdiepingen. Dat is goed voor de duurzaamheid. Het is een compacte bouw. Maar dat betekent ook voor onze medewerkers en onze patiënten dat de afstanden vrij kort zijn in dat gebouw. En we hebben heel bewust gekozen op de campus Sint-Josef voor een groene omgeving. Het zal vanaf nu dus ook het gasthuis in het groen zijn, wat toch een belangrijke impact heeft op de herstelmogelijkheden voor onze patiënten. In Mol heeft de douane een illegaal atelier ontdekt waar tabak werd gedroogd en versneden. Vijf ton ruwe en nog eens vijf ton verwerkte tabak zijn in beslag genomen. De uitbaters deden alles in het zwart zonder belastingen en accijnzen te betalen. In Antwerpen hebben gisteravond zo'n 250 buurtbewoners actie gevoerd aan het leegstaande Stuyvenberg ziekenhuis. Ze eisen meer duidelijkheid over de tijdelijke invulling van de zitten. Die staat leeg sinds de verhuizing naar het nieuwe Kadex ziekenhuis. De actie werd georganiseerd door het nieuwe buurtcomité om Arm Stuyvenberg. Dat enkele ideeën heeft voor de tijdelijke invulling, zegt Davy van Bavel. We leven hier in een um, heel dense uh, buurt met um, veel uh, bewoners op een. Um, um, minimaal aantal vierkante meters, maar vooral met heel weinig uh, groenruimte. Um, groenruimte die wij um, hier met die site uh, perfect kunnen, uh, kunnen realiseren. Um, wij leven in een buurt waar heel veel creativiteit bestaat, maar waar heel weinig ruimte is om die creativiteit te botvieren. Wisselvallig met buien en ook wat wind. We halen 11 graden. Dondrahoogte, het is slecht weer. Ik wil het allemaal niet weten, maar je moet het wel weten, Hajo. Oh ja, het is al vrij druk inderdaad. Ja. Hè? Ja. Uh, naar Brussel bijvoorbeeld op de E40 verlies je al 20 minuten vanaf Afligem. Uh, dan uh, op de E314 een klein kwartier tussen Bekkenvoort en Aarschot. De binnenring rond Brussel dat is ook al een kwartier erbij tellen tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde. En dan even kijken naar Antwerpen, daar gaat het al langzaam vanaf Zoetsel. Op de E34 zo'n 10 minuten tot Ranst. En op de E313 20 minuten vanaf. Of massenhoven. Antwerpse ring richting Gent, een kwartier erbij van Deurne tot aan de Kennedy-tunnel. En dan op de E403 in West-Vlaanderen van Kortrijk naar Brugge is er wat vertraging tussen Rooselare, Beveren en Lichtervelden. Komt er werkzaamheden. Tjoe. Uh, in verband met AI, artificiële intelligentie. Vandaag is er iets aan het gebeuren in dit programma. Uh, mopke van Piet van Delsen uit Herzelen met die AI. Ben jij het wel, Peter? ik hoor. Of is het je intelligente broer? <gavond> Wie zal het zeggen? Goedemorgen. Peterke, Peterke, Peterke, ik heb iets gezien, zegt Veerle. Eh, Veerle, goedemorgen. Goedemorgen iedereen. Live uit Wachtebeke, vertel eens Vele, wat heb wat je gezien? Wat heb je gezien? Nou, daar juist, euh, ik dacht dat ik nog niet goed wakker was, maar in één keer zag ik al de schuivers van zichzelf naar beneden gaan. En Peter keek heel verbaasd. Ik dacht van, zou het, het al beginnen? <inzul> Ik weet niet of we dat even in beeld kunnen nemen. Uh, ja, dit wordt heel technisch. We hebben hier een studio van Radio 2. En dan kan ik inderdaad op een knopje drukken, zodat de, de schuifjes, want zo noemen we dat, dat die vanzelf naar omhoog gaan. Let goed op wat er nu gebeurt. Kijk. Oh my god, <lacht> het is gebeurd. Ja, dat zag je inderdaad velen. Maar ook dat doe ik zelf. Het is, ah, okay. ja, is een lang technisch verhaal. Maar, uh... maar het heeft dus niks met AI te maken. Nee, denken we. Ah, okay. nee, het, is, ja. het is nog iets anders. Ik dacht, ah, ja. ik, dacht, uh, ik, dacht, ik dacht, ik ga Peter ook zien buik spreken, dat ik hem hoor. Ah. Maar niet, die eens praten. Dus, uh, ik is... ben vol verwachting dat er allemaal gaat gebeuren. Uh, wel, het is niet onnozel. Ik, ah. vind, ik vind het fijn dat je het zo goed in de gaten houdt. Je zit op het juiste spoor. Ja. Check zeker de app van Radio 2 of live op VRT1. En je bent van beken ja, inderdaad. En eh, wel, we hebben hier nog iemand van Wachtenbeke die uh, langskomt om wat uitleg te geven. Weet je wie? Uh, ja, ik denk uh, zijn ouders wonen schuin over mij. En wie? Uh, Schijren, dieven. Klopt. Veerl op het juiste spoor. Oh, goed bezig, verder. <laughs>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 Nooit meer op 1 euro zien. Champagne of iets lichters. Kom pak snel al uw maten mee. Het is tijd om te gaan showen met uw galaxie in de Galaxie. De caract. Samsung Galaxy A54 en oortjes voor 9 euro bij een mobiel abonnement. Info op proximus.be. Proximus.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 Aha, een discobol, karaoke set, just dance. Dit is de verlanglijstposter van Lara Rosso. Dat wordt een geweldige zangeres. Plak al je cadeauwensen op de verlanglijstposter. Dan kan De Sintze scannen met de app van Bol. De winkel van blije snoetjes. Radio 2: Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Elke dag telt voor.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 Elke keer zal ik er staan, als een winnaar, maar soms voel ik me zo klein, wil ik iemand anders zijn, die van binnen weinig ik weg van de pijn, Behandel.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 Maar ooit is een moment voor jezelf, na voor mezelf niemand om te zijn. Wie is met dat zij van? Hoor hey. Behandel mij heel, zo. Hoor hey. door je lang hoor ze en mij. Hoor een winnaar. als jij hij me onder de. Goedemorgen, het is. 18 voor 7. Mensen die allerlei dingen zien of horen, dat zou het kunnen te maken met artificiële intelligentie. Ja, ik, ik krijg hier ook een heel grappige foto binnen in de app van jou, die op je buik aan het surfen is in de zee met een pot ja. achter je. Heel mooi. Maar dat is het niet, André. Ik was wel een beetje jonger, je hebt nog bruin haar. Ja, dat is... <laughs> het is dus het, je ziet dat het niet echt is. Dat is een paar jaar geleden, ja. En dan... Oh... Zou het al gebeurd zijn? Ja, het is al gebeurd. Het is echt al gebeurd. Er zijn mensen die denken dat het al gebeurd is. Allee, die, nee, die, dat, ja, hoe moet ik het zeggen? Oh, ik wil niks verkeerd zeggen. Peter Collard zegt bijvoorbeeld... De intro om zes uur was niet echt. Nee. Fout. Lorenzo de Klerk zegt... Het nieuws is gemaakt door AI vandaag. Voorlopig niet. Wow, voorlopig niet. Ik kan wel iets op, op uh, bichten. Vandaag... Is er iets met de muziek? Want alle muziek die je vandaag hoort, die is gekozen door een AI-programma. Ik heb dat gewoon ingetikt en twee seconden later roef, kwam dat eruit. Allemaal liedjes die we kunnen spelen. Ik heb dus gevraagd van, oh, geef mij eens drie uur muziek die ik kan spelen in Goeiemorgenmorgen, Positieve ochtendshow op Radio 2 in Vlaanderen. En dan krijg je alles vandaar. Ook bijvoorbeeld Porselein van Jasmin. Spelen we niet zo heel veel smorgens. Nou, zie je zo. En wat een topkeuze. Ja, en verrassend. Een beetje Vlaams, Radio 2. Echt bijzonder. Bon, uh, minder positief. Nou, we moeten het wel over hebben. We gaan naar de Westhoek in West-Vlaanderen, want de wateroverlast. We hebben die foto's gezien intussen in de krant en online. Het is met bootjes. Het blijkt alleen maar erger te worden. Vandaag hebben ze daar ook het provinciaal rampenplan afgekondigd. We gaan naar onze collega in West-Vlaanderen. Dat is Robbe. Robbe, goeiemorgen. Goedemorgen Peter en Keer. Ja, vertel eens hoe is het op dit moment? Um, ja, niet zo goed. Hè. Het is, uh, ze zijn zich aan het voorbereiden op uh, wat er gaat komen afgelopen weekend en begin deze week is er al veel regen gevallen, stond. De west ook al op uh, verschillende plaatsen serieus onder water. Uh -huh. Het uh, waterpeil van de ijzer en de kleine beken stond toen enorm hoog. De brandweer en de civiele bescherming hebben er uh, deze week alles aan gedaan om dat niveau te doen zakken. Maar vandaag en morgen voorspellen ze opnieuw regen, veel regen niveau van de ijzer staat al opnieuw zeer hoog. Dus is het ja, helaas kwestie van tijd voor de boel daar opnieuw onder water staat. Gisteren waren er in Loreningen al een paar huizen volledig omringd door water, volledig afgesloten door de buitenwereld. Dus het is daar een beetje ja, met een bang hartje afwachten, zeg maar. Krijpt overal tussen dat water. Dat is echt mm -hmm. heel, heel vies om te zien. Hoe uitzonderlijk is dit nu, Robbe? Wel, eigenlijk niet zo heel uitzonderlijk. Een uh, Dikke twee jaar geleden stond de boel daar ook al eens een beetje onder water. En wat ooit een beetje hun redding was, is eigenlijk nu het, uh, het grote pijn van de Westhoek. In de oorlog hebben ze de Westhoek onder water kunnen zetten om de Duitsers tegen te houden. En het is eigenlijk een beetje op die plekken dat het water nog altijd graag blijft staan. De ijzer die kronkelt echt door de Westhoek. En het probleem is een beetje de stroming. Dat water valt en komt terecht in de ijzer en die beken. Maar dat moet natuurlijk richting de zee vloeien en dat water moet dus ergens passeren. En het is eigenlijk op die plekken dat het dan fout loopt. Dat is onder meer in Roesbruggen, Stavelen en de kant van popringen en zo vandaag het geval. Blijf het allemaal volgen. Je kan het ook volgen in de app van VRT Nieuws. Dankjewel, Robben, daar in Radio 2 West Vlaanderen. Heel ochtend nog. Kwart voor zeven, allemaal goede moed. En over een dik half uurtje hoor je onze weerman met hopelijk beter weer. En ook dit heeft AI gekozen. Bal, Goeiemorgen. Have a good time. Celebration. We going to celebrate and have a good time.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 De gang celebration. Het is 11 voor 7. Goedemorgen, bon, open vraagje. Wat is nu de beste band van de wereld? Denk je? Oh, echt de beste, ja, jongens. Zegt van die. Maar Het moet een band zijn. Anders ja. Is ik Beyoncé. Ja, Beyoncé op zich is het ook wel een soort band. Ja, oké, okay, pak dan Beyoncé. Um, Abba. Een Band, een van de beste. Ja, maar die er ooit geweest is, ja, dat zijn er zoveel. The Beatles toch? The Beatles, The ja. Beatles, en wel, fans van The Beatles, let op. Er is ontzettend goed nieuws, want dit weekend vieren we bij Radio 2 een van de beste bands ooit. En wat is nu de beste Beatles-song? Deel die even op radio2.be, klik door op de neus van John Lennon. En dan kan je dit weekend een exemplaar winnen van een nieuwe, en rode, een nieuwe rode en blauwe album. Dat waren die verzamelaars van ons songs van 1962 tot 1970. En op die nieuwe album staan ook nog een nieuwe boel mixen van oude songs en een paar extra liedjes. En ook dat nieuwe liedje, Now and Then. Dat al gehoord? Ik heb het nog niet gehoord, maar ik heb wel gelezen dat er een stukje AI zou inzitten ja. met de stem van uh, Lennon erbij. Die is een oude cassette die John Lennon zijn, uh, op zijn piano ja. heeft ingespeeld. Jokke One heeft het dan aan George Harrison ooit gegeven mm -hmm. in de jaren 90. En toen hebben ze geprobeerd er een nieuw liedje van te maken, maar dat lukte niet echt. Ze vonden het echt niet goed, hebben ze het laten liggen. Intussen hebben we AI en hebben ze... Samen met Paul McCartney en Ringo Starr, die hebben het opnieuw ingespeeld, hebben ze dan toch een nieuw liedje kunnen, maken. kunnen maken. Met de originele geluiden. Heel straf. We gaan even een stukje naar luisteren. Um, ja, meningen zijn verdeeld, maar het is wel straf dat er na zoveel jaren nog een nieuw Beatles-liedje is uitgebracht. Now and then. En vooral je top 3 op Radio 2.be. En win die rode en die blauwe. Zijn legendarische albums. And Real De gitaar van George Harrison. Now en dan de Beatles. Ja, het is, het is een liedje van de, van de Beatles. Is nu het beste liedje, dat niet. Maar AI zat er ook voor iets tussen. Jouw top 3 op radio2.be. Zet hem daar, dan kan je die rode en die blauwe winnen van de Beatles. Nu wel lukken. AI heeft zo meteen na zeven uur opnieuw een liedje gekozen van de Beatles. Maar dan wel een hit. Onvoorspelbaar, hè? Ja, dat krijg je dan, hè? Maar nog voor acht uur gaan we iets doen. Dan ga je zeggen van, wow, wat is dat allemaal? Is dat dan de toekomst? Ja. Ik vind het zo spannend. Ja, het is, het is heel bijzonder, ja. Ik hoop dat het allemaal goed loopt. Mm -hmm. Bo. Deze week op Radio 2 BnBn de nieuwe digitale radio. Radio 2 BnBn Evergreen 1000. Een gloednieuwe lijst met de mooiste liedjes die jou heel lang meegaan. What shall we do? Ze zitten al decennia in ons collectief geheugen, worden al generaties lang meegezongen en zijn 100% futureproof. Deze week, elke weekdag vanaf 12 uur op Radio 2 Beny Bene. Blijf je graag op de hoogte? Net geen goud, maar toch een Belgische film die zilver pakt. Of luister je liever naar hits van Pommelien Thijs?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 Pearl is 40 jaar, maar terugblikken dat zit niet in ons DNA. Wij kijken vooruit, net zoals Vincent. Ja, met mijn nieuwe Meta Smart Glasses van Ray-Ban, met ingebouwde camera en audio, kan ik me kijken op de wereld delen. Ik luister naar muziek, ik bel, ik maak foto's, video's en ik livestream naar sociale media. Allemaal met die bril. Ontdek het in de winkel of kijk op pearl.be. Pearl, pearl, pearl. Het feest van de klant gaat verder bij Brico, Brico City en Brico Planet. Van vrijdag 10 tot maandag 13 november krijg je bij aankoop van minimum 40 euro met je getrouwheidskaart 15% korting op alles. En tot zelfs min 25% bij aankoop van 250 euro. Want zelfgemaakt is slim bespaard. Voorwaarden in de winkel en op brico.be.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 Babykamer klaar? Klaar. Nachtlampje? Klaar. Babyfoon? Klaar. Fiberklaar? klaar? Fiber, Kla Fiber wat? Fiberklaar. Die gratis upgrade met glasvezel tot in je woning. Geniet jij straks ook van bliksemsnel en stabiel internet? Doe nu de check op fiberklaar.be. Je thuis is pas echt klaar met Fiberklaar. En hou je flappers goed open, want nog voor acht uur hoor je iets op Radio 2 dat echt jouw toekomst kan veranderen. Goedemorgen. Het is 7 uur, 14 uur, krijg je vanmorgen van Shema Saesai. Goedemorgen, verpleegkundigen zouden meer taken van dokters moeten kunnen overnemen. En er is een verdachte opgepakt voor de moord op een advocaat bijna twee weken geleden. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke werkt aan een wetsvoorstel om het takenpakket van verpleegkundigen te hervormen en hen meer verantwoordelijkheden te geven. Zo zouden verpleegkundigen in bepaalde gevallen bijvoorbeeld zelf geneesmiddelen moeten kunnen voorschrijven of onderzoeken aanvragen. Van den Broeke wil zo het beroep van verpleegkundigen aantrekkelijker maken en de werkdruk van dokters verlagen. Vandaag worden verpleegkundigen toch soms nog beknot in hun mogelijkheden en dat is bijzonder jammer. Dat is jammer voor de verpleegkundigen die op die manier eigenlijk een stukje nog meer plezier Zouden kunnen vinden in hun beroep, denk ik, omdat ze meer mogelijkheden zouden krijgen. Het is eigenlijk ook jammer voor patiënten die soms ja, vaak terug naar de dokter moeten, die, die opvolging nodig hebben. Maar eigenlijk moet je niet altijd iemand opnieuw naar de dokter sturen. Onze dokters hebben ook hun handen vol. Ook het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg zegt vandaag dat verpleegkundigen vaker consultaties zouden kunnen doen bij patiënten met langdurige ziektes. In het onderzoek naar de moord op een advocaat in Sint-Lieves-Houtem in Oost-Vlaanderen is er gisteravond een huiszoeking geweest in Vlierzeelen. De politie doorzocht het huis van een man die eerder op de avond was opgepakt. Hij is ook de hele avond ondervraagd. De man stond onder bewindvoering van de advocaten en was op sociale media boos over haar en haar werk. De advocaat heet Claudia van der Stichelen en ze is eind vorige maand aan haar huis doodgeschoten. Haar zoon raakte daarbij gewond. Ook vandaag wordt er nog de hele dag gestaakt bij het spoor. Het personeel heeft sinds eergisterenavond tien uur het werk neergelegd, het protest tegen besparingen en veranderingen bij de NMBS. Net als gisteren is er vandaag wel een alternatieve dienstregeling. Daardoor zijn er dus wel nog treinen die rijden. En bij de lijn in West-Vlaanderen is er vandaag een staking bij het bus- en tramverkeer. Eén op de vijf kusttrams rijdt en in heel de provincie zes op de tien bussen. Chauffeurs en technici staken tegen het plan om in heel Vlaanderen een aantal stelplaatsen en onderhoudscentra te sluiten, zegt Loïc Verkein van de Liberale Vakbond. Donderdag 26 oktober kregen wij te horen dat enkele stelplaatsen zullen sluiten. Specifiek voor West-Vlaanderen gaat het om uh, Zwevenzeelen, Diksmuiden en Gelewe, nee, wat toch wel 76 chauffeurs zijn, die zullen moeten uh, verplaatst worden naar andere stelplaatsen. En dit is de zoveelste druppel uh, die de ember doet overlopen. Tot vanmorgen 6 uur was er ook een vakbondsactie bij supermarktketen De Leijze. Het distributiecentrum in Zelik werd sinds gisteravond laat geblokkeerd door tientallen personeelsleden. Vrachtwagens konden het depot daarom niet verlaten. Het is al sinds begin dit jaar erg onrustig bij De Leijze, met tientallen stakingen en vakbondsacties. Dat komt omdat die directie alle De Leijze winkels wil overdragen aan een zelfstandige uitbater. De douane heeft gisteren zeker 15 miljoen illegale sigaretten en meer dan 10 ton tabak in beslag genomen in ons land. Dat gebeurde tijdens een speciale actiedag. In de haven van Gent is een illegale sigarettenfabriek gevonden. 17 mensen zijn daar opgepakt. In Mol in de Antwerpse Kempen vond de douane dan weer een versnijdingsplaats en een droogplaats van tabak. En in Moskroen in Heengouwen zijn 5 miljoen sigaretten ontdekt in een opslagplaats. In het basketbal hebben onze Belgische vrouwen hun eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK 2025 verrassend verloren. De Cats zijn titelverdediger, maar ze gingen in Antwerpen tegen Polen met 62-67 onderuit. Speelster Emma Meeseman vindt dat een verdiende overwinning voor Polen. Ze weten dat fysiek spel blijkbaar ons niet ligt. Maar we weten ook dat als je transitie doet, dan is het moeilijk om ons te stoppen. agressieve defense, ook pas veel te laat gedaan. Dan dat kan ik alleen maar zeggen ja, dat we misschien niet verdienden om te winnen vandaag. en profissie tampoon one Zondag spelen de Belgian Cats hun tweede kwalificatiewedstrijd in en tegen Azerbeidzjan. En in de Champions League voetbal heeft Arsenal met 2-0 gewonnen van Sevilla. Rode duivel Leandro Trossard maakte de eerste goal. PSV won met 1-0 van het Franse Lens en Real Madrid, Bayern München, Inter en Real Sociedad gaan door naar de achtste finales. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Er zouden giftige zware metalen zitten in de grond van het Turnhoutse Stadspark. Dat zegt oppositiepartij Vlaams Belang. Het stadsbestuur plant een bodemonderzoek. En in de Antwerpse wijk Stuivenberg hebben buurtbewoners actie gevoerd zodat de stad snel met plannen komt voor de zitten rond het leegstaande ziekenhuis. Winderen, winderig, liever en wisselvallig vandaag bij 11 graden. Meer nieuws uit je buurt hoor je over een half uur en eet je de hele dag door in de app van VRT Nieuws. Ja, klein gedachtje van An nog. Zegt Peter en Kim een klein gedachtje over AI. Als je programma laat maken door AI, dan maak je jezelf toch overbodig. De mensen willen de echte Peter en Kim op de radio. Dat hopen wij, want dat is er wel een beetje griezelig aan. Mm -hmm. Ik vind dat wel. Ik kan dat ooit? Hebben we daar de echte Haio, dames en heren? Ja, ja zeker wel. Check. Oké. Okay, ja, ja, ja. Bijna 200 kilometer file Haio. Ja, nat ja. op de weg. Dus de files zijn wat langer. Hè. Dus uh, al een half uur aanschuiven, bijvoorbeeld op de E40 vanuit Gent. Dat is vanaf Aalst richting Brussel. Op de E19 10 minuten vanaf Peutie. Op uh, E314 zie ik ook 20 minuten tussen Bekkenvoort en Holsbeek. En verder nog uh, telkens een kwartier vanaf Jezus Eik En op de E429 bij Halle. De binnenring rond Brussel, daar sta je intussen. 20 minuten aan te schuiven tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde. Opletten verderop ook 10 minuten van Wezenbeek tot Ervuren, dat uh, komt door een ongeval. En op de buitering uh, gaat het ook al 10 minuten langzamer, van Opin tot uh, in Waterloo. Naar Antwerpen hebben we al uh, files uh, kleinere vanaf Kruijbeek op de E17 en uh, ook op de E19 vanaf Brecht tot Sint-Job. Op de E34 wel al 10 minuten van Oelegem tot Ranst en dan zelfs drie kwartier al op de E313 vanaf Massenhoven. En op de Antwerpse ring. In Gent, dan verlies je een kleine 25 minuten van Merksem tot aan de Kennedy-tunnel. Komt ook door een ongeval in Bergem. morgen. Peter en Kim.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 Schijnt ze nog voor jou en mij, die ster die blijft bij. Gazetten kunnen ze soms ook een beetje overdrijven. Ik zag ergens een bericht in het laatste nieuws waar stond. We zitten vast in de eeuwige herfst. Ja mannen, maar dat, dat, dit, dit is. Dat moet dus, je niet doen. Het is hè? niet motiverend, hè? Ik vind het een beetje pessimistisch. Beetje wel. Hey, hé! Hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je donderdag begint. Het is wel slecht weer. Oké, okay, nu gaan we zelf die toer op. Toch gaan we er een prachtige ochtend van maken op donderdag 9 november. De dag dat je hoort op Radio 2 dat ze eindelijk een verdachte hebben in die zaak van die neergeschoten advocaten. Gruwelijk verhaal. En dan, wat is jou al opgevallen in dit programma? We spreken vandaag met jou over AI, artificiële intelligentie. Uh, Onder andere de muziek. Al de muziek is gekozen door AI. Al de muziek die je hoort vandaag. Of vanmorgen dan toch. En vandaag doen we nog een paar andere gekke dingen. Daarom hebben we ook de tv-wetenschapper Scherre bij ons. Die weet er alles over. Dus als je nu al met vragen zit, deel ze in de app van Radio 2. Bij Daan hoor je vanaf 10 uur hoe je moet zorgen dat AI jou niet fraudeert. En hoe je kinderen en kleinkinderen kan voorbereiden. Voorlopig kan AI onze bron nog niet opkuisen, maar ze hebben wel een goed plan in Mol in de provincie Antwerpen. Ze hebben daar op verschillende plekken in de gemeente papieren zakken gehangen en als je dan afval hebt, dan kan je zo'n zakje nemen en dat erin doen en dan mee naar huis meenemen. En de bedoeling is natuurlijk dat er minder afval op de grond wordt gegooid. Ze hebben het daar ook een jaar lang getest en het werkt echt beter dan vuilbakken volgens de gemeente. Wauw, Fanny Bonen uit Markt Poelkapelle, die wou er even op reageren. Fanny, goedemorgen. Goedemorgen iedereen. West-Vlaanderen, jullie zijn er al heel lang mee bezig uiteraard. Vertel eens. Uh, wij zijn dus met uh, drie buren. Wij wonen volledig op het platteland. Het is echt van elkaar verspreid. Het is hier echt wel het haatje om alles in de dijken te kunnen werpen. Mm -hmm. uh, we vinden hier van alles blikken, vuiligheid, zelfs soms huisraden, matrassen. Uh, en bij ons in de gemeente kan iedereen bijvoorbeeld een PMD-zak gaan halen. Als een vulniszak. Zelfs kunnen ze ook prikken verlenen van de gemeente. Mm -hmm. Om eigenlijk hun straat in orde te houden. En wij zijn hier met drie buren die dat elke kant van de straat altijd takken meeneemt. Nu, misschien het voordeel. Ik zit in een milieuraad. En de voorzitter van de milieuraad woont ook in mijn straat. <lacht> dus doen wij enorm veel... Allez, en als die zakken vol zijn, mijlen wij gewoon naar de gemeente en die komen ze gewoon ophalen. Ja, en dat... onze andere buur doet een grote, grote toer altijd. En als hij iets ziet, bericht hij naar mij. En ik mijl dat dan door naar de gemeente en ze komen dan met het camionnetje erachter. Ik, ik vind het super. Maar er is ook toch zo'n organisatie die dat voor overal doet. Dus volgens mij kan je uh, op een website, ik denk Mooimakers of zoiets, gratis ja. vuilzakken, ook zo'n ding om vuil mee op te pikken. Handschoenen, alles, ja. alles aanvragen. Want wij hebben dat al eens gedaan en daar stoppen wij dan dingen in. En dan kan je ook gewoon meegeven met je vuil. Ja, wij zijn er allemaal let van ook, hoor. Het is ja, ongelooflijk dat we dat zelf moeten ja, ja. doen. nog. Ja, want, want eigenlijk, ik vind het initiatief is top hè, van die zakjes. Dus mm -hmm. begrijp de bedoeling. Maar dan denk ik wel, als iedereen het nu eens gewoon mee naar huis zou nemen of in een vuilbak zou gooien, want de berg gaat toch alleen maar groter worden door vuilnis in een vuilzakje en dat thuis in je vuilbak te steken. John Stijn uit Wetteren heeft een top idee. John, je bent net terug uit Japan. Hoe doen ze het daar, John? Wel, uh, goedemorgen om te beginnen aan iedereen. Goedemorgen, uh, Die luistert, maar ook iedereen, daar bij Radio 2. Inderdaad, we zijn net terug van Japan uh, sinds gisteren. We hebben daar wel het een en het ander gemerkt wat betreft uh, het vuil. Uh, het eerste waar je daar opvalt als je daar aankomt, is dat alles daar super georganiseerd is: heel netjes is mm -hmm. uh, veel structuur is, maar vooral. Het is daar super proper op straat. Mm. Um, daar ja. kunnen wij inderdaad als Belgen hier zeker iets van leren. Uh, als je hier vaak op straat loopt, ook in de grote steden, um, merk je heel veel vuil op. Hè. Hoe groter de stad, hoe groter of hoe meer het vuil is. Hè. Het gaat dan niet meer om een sigarettenpeuk, maar om uh, hele uh, huisraden, mm. zal ik maar zeggen. Nu, in Japan uh, is het een beetje anders. Um, daar zorgt iedereen voor zijn eigen vuil. Nu, ik heb mij daar onmiddellijk vragen bij gesteld. Ik heb daar dan ook een kleine opzoeking voor gedaan en daar moest je niet ver achter zoeken. Er is daar ooit een, uh, een aanval geweest van een sarin-gas. Ja, uh, hmm, mm, ja. Sarin-gas. Um, uh, dat, uh, dat is ook genoemd zoals het uh, Tokyo Sarin Subway Attack. Dat was in 1995. Okay. Is daar een gas dat geurend en smaak- of kleurloos is in een vuilbak ooit teruggevonden of gedumpt, ja. waardoor er uh, 6.300 Gewonnen en vooral 13 dode mensen bij te betreuren waren. En um, dat heeft de mensen er nog meer toe aangezet om geen publieke vuilbakken meer te plaatsen. Ah, nu, nu ja, dus, en afhaneden. vandaar dat ze dan effectief hun dus eigen dingen. Ze zijn ding het doen. gewend om het mee naar huis te nemen. Ja, en wat het ook uh, is, die beelden ook nog van het WK-voetbal was het, denk ik, waar de Japanners ook alle zelf van het opkuisen waren na de wedstrijd. Dankjewel, John, ja. en uh, hou het proper, man.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 Dag allemaal. Jij werkt bij het Opera Ballet van Vlaanderen. Dans je zelf ook? Uh, nee, uh, dat kan ik nog niet. Maar uh, ik werk iedereen wel altijd zaakpartner. Ah, oké, okay, op die manier. Ja, dan hoef je zelf niet te kunnen dansen of te kunnen zingen natuurlijk. Nee. Pieter... We gaan kijken of je goed kan spelen, want zo meteen start de klok van Punto Punto. Je krijgt vragen, één letter van het antwoord, vul aan. En bij drie juiste antwoorden win je een exclusieve morgenmok. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je veel succes. We beginnen we vanmorgen met de J van uh, Jolig. Welke J doe je als je drie ballen in de lucht probeert te houden? Zongleren. Welke K is een Vlaamse badplaats die je beter vermijdt in korte broek en met frigobox. Knokken. Welke L doe je vaak op foto's en schrijf je als... In uh, berichten? LOL. <laughs> Welke M ligt er tussen jou... <laughs> die laatste nog even. Welke M ligt er tussen jou en de latte bodem in bed? Matras. <laughs> jean die ja, ja. Je kan goed rekenen. Knokken, dat moet je niet zijn in korte broek. En met Frigobox. Welke L doe je vaak op foto's en schrijf je als... In berichten? Ja, ja, we het is, moeten er, het is hetzelfde, hè? LOL, kunnen we ook out loud. Lachen, Lachen, LOL. Dus. Goed gespeeld in de matras. Ja. Die hadden we ook nog nodig. Lekker gespeeld, man, ze zijn binnen. Jouw goeiemorgen, morgenmok is voor jou. Waar ga je me gebruiken? Thuis of op het werk? Ik, uh, ik kan hem vooral thuis gebruiken. Om dan Zerecht. Zeer goed, geniet ja. ervan. Ponto, ponto, hm. ponto, ponto, ponto. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen, Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. AI heeft beslist dat we nog eens de Beatles gaan spelen. Hm, dan doen we dat. Hou deze radio in de gaten. Zet hem misschien even op de app of op VRT1. Ik voel dat er iets heel vreemds gaat gebeuren zometeen. Dit zijn de Beatles. Hier Sun. Here comes the sun, and I say it's all right. De sun, maar is dat wel echt zo? van Bram. Ja, met momenten kan ze er eventjes doorkomen vandaag. Maar op dit moment is er nog altijd goed aan het regenen in het centrum en in het oosten van het land. Nu, vanaf het westen wordt het dus tijdelijk wat droger. Komt de zon er inderdaad ook wel af en toe een beetje door? Maar er zijn nog wel wat buien op. ...en vrij veel buien zelfs. En de komende uren gaan de eerste buien vallen in het westen van het land... ...en dan vooral na de middag trekken die buien door naar het oosten. We kunnen ja, op sommige plaatsen toch wel opnieuw flink nat worden. Er kan zo'n 10 tot 20 liter water per vierkante meter nog bijvallen. Wisselvallig weer dus, winderig weer ook... ...met windstoten rond 50 of 60 kilometer per uur... ...en temperaturen rond 10 graden. Ook vanavond zijn er nog buien, vooral dan aan zee en in de Ardennen. ...en morgen, ja opnieuw zo'n heel wisselvallige dag met eerst buien aan zee en in de Ardennen na de middag dan overal buien en opnieuw kan er vrij veel neerslag vallen, 10 tot 20 liter water per vierkante meter matige wind morgen en een graad of Zaterdag ziet er dan beter uit. Dan kan er nog een enkele bui vallen in het oosten, maar op de meeste plaatsen houden we het dan droog met wat zon. En dan op zondag, ja, dat ziet er toch wel fris uit s ochtends. 1 of twee graden zondagochtend met nevel of mist. Daarna een paar opklaringen en dan zondagavond verwachten we opnieuw regen helaas. Daar doen we het dan mee. Merci en ook merci Niels de Stadsbader. Tegels, parket barket, impermo.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 Het is half acht, zo meteen het nieuws en gebeurt eerst Schema's Sai, Sai. Goedemorgen, minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil verpleegkundigen meer verantwoordelijkheden geven. Zo zouden ze meer taken van dokters kunnen overnemen, zoals geneesmiddelen voorschrijven. Ook het federaal kenniscentrum raadt aan om verpleegkundigen consultaties te laten doen met patiënten met langdurige ziektes. En hou ook vandaag rekening met de staking bij de treinen. Die is al sinds eergisterenavond 10 uur aan de gang en duurt nog tot vanavond 10 uur. Maar net als gisteren zijn er ook treinen die wel rijden. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen. Ik ben Sam de Mulder. Goedemorgen. De Vlaamse regering geeft het AZ-turnout elk jaar 10 miljoen euro voor de bouw van een nieuw ziekenhuis. En dat 40 jaar lang. Het ziekenhuis moet tegen 2031 op de plek staan waar nu het sint jozef ziekenhuis is. Campus Sint-Elisabeth zal volledig verdwijnen en opgaan in dat nieuwe ziekenhuis. Uitleg door directeur Jo Leijzen. Het gaat een slanke hoogbouw worden van 18 verdiepingen. Dat is goed voor de duurzaamheid.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 En nog in turnout gaat het stadsbestuur onderzoeken of er giftige zware metalen in de bodem zitten. Oppositiepartij Vlaamse Belang spreekt van een gifbom. Omdat ijzersmederijen tot in de jaren zeventig hun metaalafval in het park dumpten. Raadslid Dieter de Kwik. Alles wijst er wel op dat dit ja. een serieuze gifbom zou kunnen zijn. Een stadspark waar wij allemaal als kind en komen spelen. Waardoor ook mijn kinderen nu op school zitten. Dat gaat over uh, mogelijk cadmium. Het gaat mogelijk over nikkel. Um, Arsene en nog andere stoffen. Ik denk dat de voorgaande meerderheden en besturen eigenlijk hier een serieuze hypotheek hebben gelegd onder onze gezondheid en ook financieel. En ik denk dat we ons dat niet kunnen permitteren dat we dit nu voor ons uit blijven schaven gezien dat we hier een serieuze verantwoordelijkheid hebben. Op de ring rond Herentals is een 80-jarige man uit zijn tractor gevallen. Dat gebeurde gisteren in de vooravond. De 80-er had niet gezien dat er betonblokken stonden om het fietspad veilig van de weg af te scheiden. Hij reed er tegen viel uit zijn trekker en het voertuig. <coughs> Pardon. Hij reed zonder hem voort. Een voorbijganger kon de tractor tot stilstand brengen. De 80-jarige man werd in het ziekenhuis verzorgd. In Mol komen er extra plekken waar je papieren zakjes kan nemen om afval te verzamelen. Het project moet zwerfvuil tegengaan en bestaat al op een aantal speelplekken en langs wandel- en fietspaden in Mol. Er komen nu extra zakjesverdelers aan het gebied de Galbergen. Papieren zakjes uitdelen werkt beter dan vuilnisbakkenplaatsen, zegt Schepen. Vredelijk Frederik Looy. We kiezen ook voor de vuilbakken. Maar het probleem is, die vuilbakken staan maar op bepaalde punten op de wandeling en tussendoor, wanneer er geen vuilbak in de buurt is, want dan kunnen natuurlijk niet elke, elke tien meter een vuilbak zetten, stellen we dat er eigenlijk heel vaak wel wat gesluikstort wordt. Een van die zakjes is eigenlijk om de afstand tussen de vuilbakken heel te overbruggen. Om op die manier ervoor te zorgen dat mensen nog altijd de kans krijgen om een afval in een vuilbak te steken. Maar als er geen vuilbak in de buurt is, kunnen ze het zakje gebruiken om het in te steken, mee te nemen en in de vuilbak te steken. Wisselt Valk vandaag met intense buien en rukwinden. We halen 11 äh, graden. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws. Hallo, hoe druk is het vanmorgen? Uh, wel, op de E17 van Antwerpen naar Gent, uh, daar moet je opletten. Uh, bij Lokeren, daar sta je tien minuten in de file. Dat komt door een ladingverlies, zegt de politie. Op de E40 naar de kust ook een kwartier aanschuiven van Erpenmeren tot Wetteren. Ja, en dan de, de, de ochtendfiles naar Brussel zijn langer dan gewoonlijk door het natte weer natuurlijk. Hè. Dus op de E40 uh, reken op een twintig minuten erbij vanaf Aalst. Ook twintig minuten vanaf Mechelen-Zuid zie ik. Zelfs een half uur tussen Bekkevoort en Holsbeek. Uh, twintig minuten vanaf Haasrode op de E40. En de andere files richting Brussel zijn zo'n kwartier lang op de gebruikelijke plaatsen. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten erbij tellen van Itre tot Huizingen. Dan nog eens een half uur van Dilbeek tot Vilvoorde. En verderop ook nog wat van Wezenbeek tot Tervuren. Daar was een ongeval, maar de weg is wel vrijgemaakt. De buitering daar ja, ook een half uur bumperen van Opin helemaal tot Tervuren. dan kijk ik even naar Antwerpen. daar hebben we files van zo'n kwartier vanaf Haasdonk. Ook tussen Brecht en Sint-Job. Um, en zelfs meer dan dat is al 20 minuten helemaal tot aan Noord, eh, Antwerpen Noord liever. Verder ook een kwartier van Oelegem tot Randst en zelfs 50 minuten vanaf Herentals West op de E313. Antwerpse ring richting Gent dan, daar eh, vertraag je zo'n 20 minuten richting de Kennedy-tunnel. En naast eh, de problemen op het spoor door de staking zijn er ook zijn gemeld en daarom rijden er momenteel geen treinen tussen Turnhout en Tiele en ook niet tussen Hasselt en Mol.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 Met Lidl. Met de promo's van Lidl toosten we vandaag op schoon leven met een wijntje. Of met bubbels. Want toppen met dinsdag bij Lidl. 2 plus 1 gratis op een selectie wijnen en bubbels. Lidl. Voor iedereen die telt. Ons vakmanschap drinken met verstand. Zeg, inspiratie nodig voor een verrassende uitstap met de museumpas? Droom weg achter het stuur van een legendarische auto. Reis naar de tijd van de Gallo-Romeinen. Of uh, staar vol bewondering naar de Madonna van Fouquet.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 Morgen, beste luisteraars. Een week lang gaan we ons muzika laten verwennen met de Radio 2 Top 2000. Kim, ben jij al aan het aftellen? Absoluut, Peter. Ja, ik heb mijn aftelkalender al opgehangen, met elke dag een andere legendarische artiest erop. Gisteren was dat Freddie Mercury, vandaag Madonna. En bij jou? Oh, ik tel af op een heel speciaal manier. Ik heb een playlist gemaakt met alleen maar nummers uit de top 2000. Elke ochtend word ik wakker met een muzikaal feestje. Maar dat klinkt als een perfecte start van de dag. Maar Peter, wat is jouw ultieme top 2000 nummer? Oeh, Kim, dat is echt vragen welk kind je het leukste vindt. Maar als ik moet kiezen, ga ik voor Bohemian Rhapsody van Queen. Een klassieker die altijd voor kippenvel zorgt. Sterke keuze, Peter. Maar uh, ik moet zeggen, ik ben stiekem een beetje beïnvloed door jouw playlist. Like a Prayer van Madonna is eigenlijk ook mijn guilty pleasure geworden. Ha, Daar gaan we weer met die danspasjes van jou in de studio. Maar serieus, dat nummer is geweldig. En weet je wat ik me al langer afvraag, lieve luisteraar? Wat is jullie Ultieme top 2000 nummer. Laat het ons weten via de Radio 2 app. En wie weet draaien we jouw favoriet wel tijdens de ochtendshow. Een soort van muzikaal verzoekbriefje, maar dan modern. Precies Kim. Dus luisteraar, deel jullie muzikale liefdes met ons en laten we samen aftellen naar een week vol muzikale nostalgie en nieuwe ontdekkingen. Goedemorgen morgen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 Zullen maar kunnen in de radio 2 top 1000. Pak 2000. Blue van Eiffel 65. Goeiemorgen, Bert Wouters uit Petit Anguin. Goeiemorgen. Goeiemorgen. goeiemorgen. Bert, er was jou iets opgevallen? Ja, mij uh, Peter, ik weet niet wat er met mijn stem is gebeurd, maar juist was dat echt wel heel raar. Mm -hmm. En Kim, ik weet niet, maar zij was precies een voorstelletje aan het voorlezen van op school vroeger. Dus dat was echt heel raar. Jawel, eh, het klopt. Want het laatste half uur heb ik niks zelf gezegd. Je hoorde mijn stemmen. Dat was allemaal met AI, artificiële of kunstmatige intelligentie. Dus wat hebben we gedaan, Bert en iedereen? Um, het was niet mijn stem, vanaf het weerbericht ongeveer. Het hele verhaal van de top 2000 hebben we gewoon aan chat, GPT, gevraagd. En dan veel uren stem van mij in een computer gestoken, dus veel data. En dan is AI daarop gesprongen, veel geleerd. En dan hebben we een nieuwe tekst door het systeem gehaald. En dan krijg je dit, maar ik heb die tekst van daarnet dus nooit uitgesproken. Heel bijzonder, hè. Ja, heel bijzonder. Af en toe kwam er echt wel uw stem door, dus ik dacht echt wel, hij is een stemman, Zij nee. vormen, gewoon bewust, maar nee, nee, nee, nee. uiteindelijk was het artificiële intelligentie. Klopt. Nee, Margot van de regio heeft dat ingelezen, een programma heeft mijn stem nagebootst, ja, en dan krijg je dit soort dingen, bijvoorbeeld het weerbericht van daarnet, de aankondiging. Jokans, de san, maar is dat wel echt zo? Weer van Bram. <laughs> maar ik heb die tekst nooit uitgesproken. Heel bijzonder. Maar nu zijn we terug. Ja, heel bijzonder. Voor alle duidelijkheid. Kim, jouw stem. Wij zijn het. Ja, het was wel mijn stem, maar ik moest dat dus ja, niet tegen een echt persoon spreken. En dan voel je wel dat die interactie dat dat heel moeilijk is. En dat was ook een rare tekst ja, natuurlijk. Goedemorgen. Ja. En, en ook wel woorden die je zelf nooit zou zeggen. Dus mensen voelen dat dan wel van, ja nee, dit, dit is niet spontaan. Gelukkig, maar... Bert, maak je geen zorgen je iemand bij me, niemand bij die er alles over weet. Geniet van de dag, hè, man. Ja, dankjewel. Dank iedereen, dag iedereen. Dag. Je hoort en ziet nu in de app van Radio 2 de echte versie van de tv-wetenschapper Lieven Scher, want het zijn kleine oogjes Lieven. Gaat het? Het is ochtend, Peter. Dat is niet mijn favoriete deel van de dag, maar voor jullie, Bikker. <lacht> Hopla. En jouw boek ligt naast jou. Ook. Ja. Je hebt er een boek over geschreven over AI, AI, kunstmatige intelligentie. Ja, wat we nu net gedaan hebben. Probeer jij het eens uit te leggen. Hoe kan dit? Um, wat, ik, wat ik vaak zeg is... Um artificiële intelligentie is eigenlijk patroonherkenning en patroon, um, patronen nadoen. En dus ons, onze stem, hè. Het, feit dat, het feit dat je een stem onmiddellijk herkent, uh -huh. is omdat in al die frequenties van een stemgeluid zitten hele specifieke patronen waarvan wij weten dat is die persoon. En dus AI is, heel, is hele goede software om echt naar een stem te gaan luisteren, die helemaal te analyseren en te zien van, ah, kijk, als ik dit patroon naboot, dan klinkt het exact als die persoon of die persoon. En dat kon daarvoor niet? Nee, euh, patroonherkenning was in onze, in onze oude software, dus de software die we vroeger hadden, kon heel veel, maar patroonherkenning is altijd moeilijk geweest. En het voorbeeld dat ik vaak geef is... We hebben zoveel geautomatiseerd in de wereld. De auto's worden door robots gebouwd enzovoort. Maar alles wat met patroonherkenning te maken heeft, hebben we nooit kunnen automatiseren. En de fruitpluk is daar een voorbeeld van. Zien waar een appel hangt in een boom, ja. kan je onmogelijk zonder patroonherkenning. En het is ons nooit gelukt om dat te automatiseren. En nu sinds een paar jaar hebben we een nieuw soort software die heel goed is in patroonherkenning. Die stemmen kan herkennen, die gezichten kan herkennen, ja, zoals onze smartphone ja. lokken, enzovoort. En dat is een beetje de essentie van AI op dit moment patronen herkennen en patronen kunnen nadoen. Maar om nu heel eerlijk te zijn, ik vond de stem echt griezelig goed, maar ik mis heel veel emotie. Als, als Peter als ik het hoor, is het heel vlak. Hè? Ja, want we, mochten het, we konden het uh, nog niet op die manier doen. We hebben moeten vragen aan, aan Margot van de Regio om het in te lezen. En dan is die stem daar ja, over gegooid, zeg maar. Ja. Waarom kunnen we die emotie daar nog niet in krijgen? Um, we zijn intussen uh, enkele dagen verder... <lacht> En nu kan het wel. Nee. Het gaat, Peter, het gaat zo absurd snel in de oh. AI. Ik heb nu een app op mijn telefoon. Ik heb daar een paar stemmen in staan van, van bekende mensen. En als je mij gewoon een tekstje geeft, dan laat ik het, dan laat ik het oh. ook lezen. Oh, dat gaan we zo meteen even proberen. Ja. Ja. Hou, hou hem klaar. En um, van bekende personen, dus... Er zit er, zit er een in paar in. Ja, we zitten op de VRT. Ik heb Eva de Roo erin zitten, onder andere. Oké. Dus Oké. Okay. Okay. Eh, wel, kijk, lieve luisteraar, gooi ons een paar teksten die we huh? even kunnen geven aan Lieven. Gewoon één zinnetje, maar iets lolligs zijn, maar, maar slecht hem op zijn Deel hem in de app van Radio 2 en dan proberen we die te ver-AI'en uh, op ja, heel korte termijn. Eva-I de Roo. Oh, ik vind het zo griezelig allemaal. <lacht> bo AI -E heeft besloten dat wij nu bazaar gaan draaien en goud. Goeie keuze. Akkoord. Ja, een bijzondere keuze. Westenwind van uh, Dana Winner. Het is, uh, het is heel gevarieerd. Mensen vonden het geweldig. Dus merci, AI. Dit is Goud. Goedemorgen. Eén dans, geef me één dans met de duivel. Geen kans, geen kans op nog twijfel. Oh, even snel aan. 8 voor 8, de Goeiemorgen Goud van Bazaar. Intussen sturen mensen prachtige zinnen door. Het heeft allemaal te maken met AI, artificiële intelligentie. Bij onze lieve Scheide, die er een boek over geschreven heeft. En die nu toch een app heeft waar je eigenlijk gewoon live stemmen dingen kunt laten zeggen die je eigenlijk niet echt gezegd hebt. Ja, wat je eigenlijk moet doen is je moet ik denk, ongeveer vijf minuten van iemand zijn stemgeluid dus echt zuiver ingelezen okay. stemgeluid moet je daarin uploaden en dan uh, uh, ja, herkent hij heel dat patroon en vanaf dan kan je gewoon tekstjes intikken en zelfs een beetje aan de knoppen draaien moet het vrolijker, moet het zakelijker ah. en dan uh, verandert die emotie. En uh, je hebt nu een stem klaarstaan van wie? Wel, uh, ik moet nog online geraken want ah, we zijn okay. op de uh, <laughs> het. Is een beetje een struggle natuurlijk Het, maar zou, ik... moeten het zou moeten lukken blijkbaar ja, ik... AI bestaat, maar op wifi geraken dan een ander paar ja, voilà. Er komen <laughs> mooie zinnen binnen, wel natuurlijk. Was er eentje? Ja, ik ben Rutten. Dat is wel een mooie, vind ik. Moet ik hem ik, ja, lees hem even voor. Ja, kijk, het is een suggestie van een luisteraar. Hè? Ik ben Gwendoline Rutte en ik zit aan uw geld alsof het voor mezelf zou zijn. Zou een mogelijke <laughs> zin kunnen zijn. Ja, maar ik heb Gwendoline Rutte haar stem er niet in, up, in geüpload. Hè. Dat is fase 1. Dat je wel een paar minuten zuiver stemgeluid moet kunnen erin stoppen. Ja. Misschien zullen we een eenvoudige neem wat, uh, wat Gwendoline ook gezegd heeft, wat ook nog een uh, luisteraar doorstuurt. Ja, dat is het leven. Dat is het leven. Dus we kunnen uh, welke stem ga je nu laten horen? Wie laten we anders? dat zeggen? Eva de Roo? Uh, ja, ik ga eens zoeken naar Eva de Ro, als mm -hmm. mijn internet werkt. Tenminste, hé, dat is nog altijd... <lacht> Zelfs de AI kan dat niet oplossen. <lacht> ah ja, daar zijn we. Van. Daar, oké. Okay. Okay. Uh, ja, ik heb hem hier geopend. Mm -hmm. Ik herinner me zo het begin van de spraakcontrole op die iPads en zo, dat je zo kon iets vragen. Ja. Hadden, zo, hey Google en hey Siri. Dat mijn zoontje van tien jaar zat dan te gamen op de iPad. En opeens zie ik die zitten in de zetel en uit het diepe zucht zegt... Oh, Hey Siri, laat de iPad op. En ja, dat dacht ik toch... Uh, oh. Iets te veel vertrouwen in. Zitten tekenen. we daar. Zitten ja. we daar. Ja, ja, ja. Ah, oké, okay, daar zijn we. Ja, ja, ah, voilà. Ik heb hier um, uh, Eva de Roo klaarstaan als stem. Dus uh, zeg maar wat, uh, wat we even gaan laten zetten. Kom op, laat maar even de... Ja, zoals ze zei. Dat is het leven. Dat is het leven. Dat is, leven. Dat is natuurlijk een kort dus ik ga daar een klein beetje dingetjes voor zetten. Wacht hoor. Mm -hmm. Moeten zin lang genoeg zijn? Ja. Oh, het, mag, het mag een beetje langer zijn, dan hoor je meer. Hè. Dat is het leven. Oké. Okay. En we horen nu onze collega van Studio Brussel. Ik ga er nog bij en In de warmste week, Eva Darro. Ik ga er nog bij zetten. Ik kan erbij en... zetten, soms moet je dingen kunnen kamperen, par uh, niet parkeren. Kamperen, ja. ja. Ik ga erbij zetten en ik vind Radio 2 cooler dan Studio Brussel. Voilà. Oh. Dat gaat ze ook zeggen. Oké, okay. daar gaan we. Ik duw nu op start. Ja. Oké, okay, hang de microfoon maar aan. Spannend. Hij is nu aan het rekenen. Ik zet mijn, mijn microfoon luid genoeg. Daar zijn we. Happy. Dat is het leven. En ik vind Radio 2 cooler dan Studio Brussel. Okay, oh. Heel grillig. Heel griezelig. <laughs> Dit is gewoon live gebeurd. Ik wow. heb dat nu ingetikt en dus op die paar seconden heeft hij dat gegenereerd. Ja. Oh, jong. Bang voor je job, Peter? Oh the Spadian Your job's a joke the way I'll be there for you, van de Rembrandts. Had je daar last van, toen je het nieuws hoorde dat Chandler overleden was? Ja, eigenlijk wel. Omdat ik daarmee ben opgegroeid. Ik heb elke Friends-aflevering gezien. En op een of andere gekke manier zijn die zo vertrouwd dat je toch het gevoel hebt, ik heb dat bij andere mensen minder. Deze keer had ik echt zoiets van, wow. Misschien kunnen ze laten terugkeren bij AI. Je weet nooit, natuurlijk.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 Een cadeau, door een strafverbintbox. Dat is voor iedereen plezant. Een schermaan kalender of een pasties. Eentje, twee, drie. Allemaal ja. Kampioenen cadeaus. De FC de Kampioenen cadeaus. Het ideale cadeau voor iedereen. Hoe klinkt radio als we AI vragen om het nieuws voor te lezen? Ja, dat is nog niet van meteen. Alhoewel over een half uur wel. Elke dag elk voor twee. BRT Radio 2. Het is acht uur. Eerst hoor je nog even gewoon: schema size zijn. Goedemorgen. Er is een verdachte opgepakt voor de moord op een advocaat bijna twee weken geleden. Verpleegkundigen zouden meer taken van dokters moeten kunnen overnemen. En ook vandaag zijn er minder treinen door een staking. Bijna twee weken na de moord op een advocaat in Sint-Lieves-Houtem in Oost-Vlaanderen is er gisteravond een huiszoeking gebeurd. In de deelgemeente Vlierzele werd het huis van een man doorzocht die gisteren werd opgepakt. Ja, Stannebaak, wat weten we daar al over? Wel, de zestiger die is opgepakt en bij wie de huiszoeking plaatsvond, stond onder bewindvoering van advocaat Claudia van der Stiggre. Een vrederechter bepaalt of iemand begeleiding van een bewindvoerder nodig heeft om iemand bijvoorbeeld te helpen bij persoonlijke of financiële beslissingen. De opgepakte man is gisteren heel de avond ondervraagd, maar het is nog niet duidelijk of hij ook verantwoordelijk is voor de moord. Op sociale media had hij wel berichten gepost dat hij niet tevreden was over haar als advocaat. Bij de huiszoeking zijn verschillende spullen in beslag genomen. Later vandaag zouden we moeten weten of de man voorgeleid wordt voor de onderzoeksrechter voor moord en poging tot moord.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 ...wanneer een arts dat al een eerste keer heeft voorgeschreven... ...zodat die arts niet telkens opnieuw zelf een raadpleging moet organiseren. Bijvoorbeeld een laboratoriumtest aanvragen. Een verpleegkundige kan eigenlijk ook wel vaststellen... ...dat iemand misschien een urineweginfectie heeft. Ook het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg... ...zegt vandaag dat verpleegkundigen vaker consultaties zouden kunnen doen... ...bij patiënten met langdurige ziektes. In de praktijk gebeurt dat al af en toe... bijvoorbeeld bij patiënten met diabetes... En het tekort aan verpleegkundigen zou daardoor niet per se groter worden, zegt onderzoeker Jens Tollenaren. Want een deel van de taken die de verpleegkundigen momenteel vandaag al uitvoeren, kunnen eigenlijk ook deel uitmaken van deze consultaties. Maar anderzijds biedt het ook nieuwe carrière-mogelijkheden. En dat zien we ook in de internationale context. Dat het beroep aantrekkelijker gemaakt wordt voor jongeren, maar ook ervaren verpleegkundigen die, die denken om het beroep te gaan verlaten. Dat ze toch eigenlijk bepaalde nieuwe uitdagingen binnen de gezondheidszorg zouden kunnen aangaan. Música e Sinds vanmorgen is het provinciaal rampenplan van kracht in West-Vlaanderen door de wateroverlast daar. Er is sinds dit weekend veel regen gevallen en op verschillende plaatsen stond de Westhoek al onder water. De brandweer en civiele bescherming hebben water weggepompt, zandzakken gelegd en ook dammen gebouwd. Maar omdat er nog meer regen is voorspeld, neemt de provincie de coördinatie over, vertelt gouverneur Karel de Kluwe. Mijn vraag is vooral dat men voldoende pompcapaciteit geeft. Dat lost niet alles op. Desnoods worden we er nog meer op vanuit de civiele inbraschaat. En we gaan dan zien wat het volgende is, ook simulaties rond mogelijke overstroming. Dit wordt allemaal in kaart gebracht, ook het mobiliteitsprobleem. En we gaan ook communiceren naar de bevolking toe, waar dat men toch een beetje moet opletten.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 In het basketbal hebben onze Belgische vrouwen hun eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK 2025 verrassend verloren. De Belgian Cats zijn titelverdediger, maar ze gingen in Antwerpen tegen Polen met 62-67 onderuit. En speelster Antonia Delare beseft dat het niet goed genoeg was. We kenden Polen niet super goed, omdat ze niet veel wedstrijden hebben gespeeld de laatste tijd. Maar ze wisten perfect hoe we speelden. En daar hebben wij geen antwoord op gevonden. Dus ja, Polen heeft verdiend gewonnen vandaag. Dus zometeen, meteen, over een half uurtje, ik vond het fantastisch, jouw nieuwschema. Dank je wel. Gaan, we jou, uh, ja, gaan we jou via AI laten herleven. Alleen je, je leeft alleen maar. Ze zeer benieuwd Ze leeft ja, hoe ik kan herleven. <laughs> het, het, is, het is indrukwekkend. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Turnhout krijgt een nieuw ziekenhuisgebouw in 2031. Vlaanderen maakt daar bijna een half miljard euro voor vrij. En op de ring rond Herentals is een tachtiger uit zijn tractor gevallen. De man reed tegen betonblokken en de tractor reed verder zonder hem. De tachtiger werd in het ziekenhuis verzorgd. Wisselvolg met buien en stevige wind. We halen 11 graden. Meer nieuws uit je buurt hoor je hier straks om half negen en lees je in de app van VRT Nieuws. De enige echte. En ja, wat wadde zeg. Het is onwaarschijnlijk 450 kilometer file Ja, het is al wat de drukste ochtendspits van het hele jaar eigenlijk. Al op 10 maart na, toen het een beetje sneeuwde. Dus uh, dat zegt het wel eigenlijk. Hè. Uh, en er zijn ook heel wat ongevallen gebeurd. Uh, vooral in het westen van het land. Ik begin op de A19 van Yper naar Kortrijk. Bijna één uur vertragen daar. Van Menen tot Moorselen, dus door een aanrijding. Verderop is het ook aanschuiven door een ongeval. Op de ring rond Kortrijk in Bissigem, Nog bij uh, West-Vlaanderen op de E17 van Kortrijk naar Gent. Drie kwartier bumperen van Kortrijk Oost tot Waardegem. Daar is de weg uh, ja, grotendeels gesloten, zelfs door een ongeval. Verderop in de Pinte is een tweede aanrijding gebeurd, dus in de rijrichting van Gent. Ook daar sta je al in de file. Op de E17 dan in de andere richting van Antwerpen naar Gent. Uh, anderhalf uur file van Sint-Niklaas West tot voorbij Lokeren. Daar heeft een vrachtwagen zijn lading verloren. Daar is. Uh, er zijn twee rijstroken dicht, zegt de politie. En op de E40, naar de kust, in de richting van Gent dus, is het ook 20 minuten aanschuiven van Aals tot Wetteren. De files naar Brussel, ja, god, een half uur toch op de E314, dus tot Holsbeek, een half uur ook vanaf Boutersum op de E40 en een half uur op de E429, heel uitzonderlijk daar. Bij Halle dus is het daar aanschuiven. De andere files naar Brussel zijn zo'n 20 minuten lang, maar dus uh, gelukkig wel geen incidenten te melden. Op de binnenring rond Brussel vertraag je een half uur van Itere tot Huizingen en nog eens een half uur natuurlijk van Dilbeek tot Vilvoorde, de buitering ook een half uur van eigenbrakel tot Tervuren. Dan even kijken op de snelwegen naar Antwerpen, drie kwartier vanuit de Kempen, dus op de E34 en de E313. Dan op de E19 vanuit Breda ook een half uur en op de E17 zowat twintig minuten vanaf Haasdonk. De Antwerpse ring richting Gent dat is een kleine twintig minuten aanschuiven richting de Kennedy-tunnel en door een seinstoring rijden er momenteel helemaal geen treinen tussen Turnhout en Tiele en ook niet tussen Hasselt en Mol. Jurgen uit Kortenberg maakt zich een beetje zorgen. Zitten jullie wel met de echte lieve scheire in de studio? Nu zijn DNA mogelijk gestolen is. Even kijken, ja, het is nog altijd de echte lieve scheire. Voor zover als ik het zelf kan beoordelen, voel ik me redelijk echt. niet ja, er echt uit. Ah, Oké, okay, De app van Radio 2 moet je maar even checken of VRT1. Goedemorgen. Minimax, Minimax. Minimax Waterontharders. Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Daarnet had. Uh, Lieven het over Siri en Stop, Bart. nee, niet. Zeker. Ja, blijkbaar niet. Bart zijn autoradio begon te verbinden met zijn iPhone. Ja, heel Shoot. veel mensen krijgen dat binnen, dus als we het nu weer gaan zeggen... Hey Siri. Niet. Ja, kijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Out, oh, wind and fire AI heeft besloten dat we dit liedje gingen spelen. net na acht uur. Word je vrolijk van, goed gedaan dus. En vandaag hoorde je op radio 2 dat. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je donderdag begint. Het gewoon ja, de zwaarste ochtendspits is van het jaar. Behalve in maart, een beetje gesneeuwd. Meer dan 450 kilometer. Maar zit je perfect? Kan je van alles bijleren? Want vandaag spreken we met jou over AI. artificiële intelligentie, software die zo slim is dat het dingen doet waar je een beetje bang of een beetje onwennig van wordt. Ja. Gelukkig, Lieve Schijer is bij ons om ons gerust te stellen. Lieve, er komen toch wel een paar verhalen binnen. Ja, we stellen ons daar heel veel vragen bij, maar gelukkig ben jij er. Michel de Kat bijvoorbeeld wil weten, ja, AI is een grote vooruitgang, maar het is toch heel gevaarlijk als het in handen valt van mensen met slechte bedoelingen. Dat is absoluut waar, en dat is voor de meeste technologieën zo. Hè. Um, dus dat is ook de reden waarom... Je hoort af en toe zo eens een AI-wetenschapper die zegt... Uh, het gaat te snel, we moeten eventjes pauzeren en alles herbekijken. Mensen denken soms, is dat dan de AI die zelf een soort Terminator gaat worden en ons overnemen? Ja, nee. Dat ding wil helemaal niks. Hè. Dat is gewoon software. Daar zit geen bewustzijn in, dat heeft geen eigen wil... Maar waar mensen zich wel zorgen over maken is, het kan nu zoveel dat ja, ja. mensen die wel slechte bedoelingen kunnen hebben, ermee aan de slag kunnen gaan, zelfs militair of, of uh, ja. Daarover gesproken, Anne Duller uit Lumme had nog een vraag. Anne, goeiemorgen. Goeiemorgen, goeiemorgen, lieve Kim en Peter. Vertel eens, wat is jouw vraag? Um. Uh, Onderweg naar hier uh, hoorde ik het uh, zinnetje van Eva de Roo en ik vond het zo onwaarschijnlijk echt, mm -hmm. dat ik me eigenlijk afvroeg wat als um, je wordt belast van een zin of uh, die je zou gezegd hebben, mm -hmm. maar die eigenlijk door AI is gezegd, hoe kun je dan nog weten dat jij dan niet waard? Hoe kan bewezen worden dat de stem van de AI komt en niet van de persoon zelf? Ik denk dat een AI, een computerwetenschapper, dat die wel kan zien aan de, de frequentie, dat die echt kan zien dat er bepaalde stukjes in zitten die, ja, die het weggeven, als je het echt gaat analyseren, niet door het te horen. Ik vind het een zeer begrijpelijke vraag, maar het is iets wat we al meegemaakt hebben met Photoshop bijvoorbeeld. Op het moment dat Photoshop er kwam, dacht iedereen van ja, we gaan geen enkele foto nog kunnen geloven. Uh -huh. En ik kan perfect met, met, met Photoshop mensen in criminele posities gaan plaatsen, maar er is geen enkele rechter die zomaar een foto gaat geloven omdat we nu weten dat het bestaat en ik denk bij uitspraken dat het een beetje hetzelfde gaat zijn wat mij ook verwondert is, er zijn, er zijn weinig echte foto's waarvan een crimineel dan zegt, dat ben ik niet, dat was Photoshop. Want je hebt dan altijd getuigen en zo. Dus ik hoop dat we daar ook een soort zelfde weg in vinden dat je met uitspraken altijd gaat kunnen achterhalen of het echt is of niet. En dat er een wettelijk kader komt misschien dat meer afgestemd is op al deze nieuwe technologieën. Maar het aantal nieuwe wetten dat wij nodig hebben... Is... Het, het is echt waar, het, een, Alleen al auteursrecht, als, ja. als AI iets maakt in uw stijl. Als ik nu vraag aan een AI-systeem, um, ja, uh, uh, schrijven ze een tekst in de stijl van Herman Brusselmans. En die doet dat. Mag ja. ik dat zomaar? Mm -hmm. uh, is, uh, ja, moet ik dan auteursrecht betalen? Um, we hebben heel veel nieuwe wetten nodig voor die nieuwe technologieën. Maar daar wordt precies weinig mee gedaan. Wat, natuurlijk wat ook mensen denken, hoe zit het met jobverlies? Gaan mensen hun job verliezen door AI? Er gaan immens veel jobs veranderen, zal ik, zal ik zeggen. En... Um, wat dat betreft hebben we ook wel redelijk wat voorbeelden uit de geschiedenis. De komst van de elektriciteit heeft immens veel jobs vervangen en veranderd. De komst van de computer heeft immens veel jobs veranderd. De komst van het internet heeft heel veel jobs veranderd. En bij al die vorige, laten we zeggen, grote automatiseringsgolven zijn we er altijd in geslaagd als samenleving om toch nieuwe jobs te creëren. Of dat nu ja. weer gaat lukken, dat weet ik niet. Maar ik denk... En dat is ook iets waar AI-wetenschappers zeer bezorgd over zijn. Uh -huh. Die technologie wordt heel snel heel veel beter. Die gaat heel veel automatiseren. Dat is ook welvaartcreatie. Hè. Er, er, er gaat ook nieuwe rijkdom gecreëerd worden. En een heel belangrijke vraag voor de politici is... Bij wie gaat dat terechtkomen? Als dat terechtkomt mm -hmm. bij de hele samenleving, dan staan we er, denk ik, heel goed voor de komende, de komende jaren. Mm -hmm. Als dat terechtkomt bij enkel de eigenaars en de miljonairs, dan gaat het hier minder gezellig worden. Dus hoe gaan we... Onze samenleving en onze jobmarkt organiseren als er zoveel geautomatiseerd wordt, dat is iets waar we best heel snel over gaan nadenken. Ik heb dat debat nog niet gehoord, nog niet gezien. Dus ik hoop dat ze luisteren en dat ze weten waarover kunnen praten. Het moet niet altijd over Gwendoline gaan. Spring maar nee. achterop bij mij. De fiets, ja. Achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niet. En spring maar achterop bij mij. Daar gaan we samen weg.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 en ik ben nog niet waar naartoe, maar dat maakt niet uit, want ik ben wel de weg. Artificiële intelligentie, daar zijn we over bezig vanmorgen met lieven scheiden, die er een boek en een voorstelling over gemaakt heeft. We waren net ook bezig met ja, de wetgeving, de politici, we horen ze daar niet echt over. Europa is daar wel al mee bezig geweest. Ja, de Europese Unie heeft eigenlijk redelijk strenge AI-wetten uh, gemaakt. De AI-act heet die. En wat zij vooral willen vermijden in Europa is dat AI-systemen maatschappelijke beslissingen gaan nemen, zoals. Wie krijgt er een woonlening en wie niet? Uh, wie mag er voor een bepaalde job solliciteren? En uh, wie mag er voorwaardelijk vrijkomen uit de gevangenis? Oh. De drie voorbeelden die ik nu noem, worden in de USA al door AI-systemen beslist. Huh. Ja. En Europa zegt, ja, als... Als in die geval een gebeuren, als door een of andere software bug iemand geen woonlening mag krijgen of niet uit de gevangenis mag, terwijl dat eigenlijk wel zou mogen, dat, vinden ze, dat risico vinden zij te groot. Dus de Europese Unie zegt dat gaan wij niet toestaan op ons grondgebied. Um, ja, dat vind ik ook gelukkig. Ja, toch wel. Dat is een ethisch ding. dat zeg, We zijn nu een beetje doorgegaan op de gevaren en de problemen, maar ik vermoed dat er ook plezante dingen kunnen uitvoortkomen. Uh, zeker, ja. In, in, in mijn boek staat er een heel hoofdstuk met de apps die je op je smartphone kan downloaden, die hele toffe dingen kunnen door AI. Er is een app en als je een foto neemt van een wiskundige formule, geeft hij je onmiddellijk de oplossing bijvoorbeeld. Dat is Aha, tof. dat had ik vroeger uh, nodig. <laughs> tof voor je huiswerk. Met Google Translate kan je in het buitenland gewoon de menukaart filmen en in uw beeld staat alles dan in het Nederlands hmm. in plaats van in het Portugees. Ook zeer prachtig. Ja. En een van mijn favorietjes is uh, Merlin Bird ID. Dan loop je in het bos en je hoort de vogeltjes fluiten en je start die app. En die luistert en die geeft u een lijst van alle vogels die te horen zijn. Ma. Dus die zegt, ik hoor een roodborst en ik hoor een grote bonte specht. Dus, uh, Dat is heel leuk natuurlijk. Shazam voor vogels, ja. is het. Merlin Bird ID. Merlin Bird ID. Uh, als je het uh, vergeten bent, check even het boek van Leven, Daar staat het ook in. AI ah, toppen. Top, hè. Ik werd, ik werd wel zot als ik het gelezen had. Het is, uh, in, in het Engels zeggen ze chilling and delightful. Het is ergens opwindend omdat het zo spannend ja. is, maar ja. je krijgt ook wel de rillingen over je rug van het gaat zo hard. Ja. Zijn we hier wel klaar voor? Ja, Tuurlijk, tuurlijk niet, maar dat is niet erg. <lacht> Oorde hoort het dat? Ja, wat is dat? Het geluid van mega. Mega wat? Mega veel kortingen. Mega veel keuze. Mega stokverkoop bij Impermo. Nu bij Impermo. Laminaat vanaf 11,99 euro. Kom snel langs bij een toonzaal in jouw buurt. Tegels. natuursteen, Parket. Impermo. Je bij Argenta dagelijks updaten over de nieuwste cryptocurrency? Kent u Itcoin? Of ditcoin, Of datcoin? Nee? Dat doen we niet.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 gekozen van AI, The Turtles en Happy Together, 24 over 8. Allemaal samen gezellig in de file, maar je leert iets bij van morgen in morgen. Want we hebben het over AI, kunstmatige... Uh, intelligentie. Nog een goeie bij Daan. Hoor je vanaf tien uur hoe je moet zorgen dat AI jou niet fraudeert? Er zijn griezelige voorbeelden, maar hij gaat jou wapenen. Maar er zijn ook mensen die een beetje in paniek zijn. Um, niet nodig, hè? want Tamara Kinder uit Aalst, goede vraag. Goedemorgen, Tamara. Uh, Goedemorgen allemaal. Kom erop met je vraag. Uh, ja, zou AI ooit de kleine verschillen tussen identieke tweelingen kunnen opstikken? Want op dit moment kan ik mijn tweelingzus uit mijn telefoon lopen. Omgekeerd ook. En Facebook um, die zegt vaak van... Hey, er is een foto van je uploadt. En dan blijkt dat aan mijn tweelingzus zijn. Ja, oh. ja inderdaad. Ja, die, die AI doet aan gezichtsherkenning. En identieke tweelingen lijken zo goed op elkaar dat die die verward met elkaar. Als er kleine verschillen zijn, dan is het technisch mogelijk dat de AI die ook opspoort. Alleen, ja... Facebook gaat daar, denk ik, niet in investeren. Omdat um, het aantal identieke tweelingen is waarschijnlijk te klein voor hen om die kost daar ja. tegenaan te gooien. Om dat ja. verder te trainen. Dus technisch is het mogelijk. Maar de meeste gezichtsherkenning van vandaag gaat u uh, door elkaar blijven halen. Zeker wel. Die is maar, dan maar. Maar komt ooit goed. Zeg trouwens, als je een kat hebt of een hond. Dit is ook een hele goede. Uh, want wat kunnen wij thuis al intussen liefhebben? Wel, er zijn nu websites waarop je zelf AI kan trainen. Uh, dus je upload foto's en je vraagt aan het systeem. Leer, daar is het verschil tussen. En een Amerikaan heeft dat gedaan om, ja, die had last. Zijn kat bracht af en toe dode beestjes mee naar binnen. Of halfdode, in het nog erger geval. En die heeft een camera op zijn kattenluik gezet. En die heeft foto's van de kat met een prooi en de kat zonder prooi geüpload naar die website. Teachable Machine heet hij. En die kreeg software terug die kon zien of zijn kat een prooi bij had. Die heeft dat aan een klein computertje gehangen, verbonden met een elektronisch slot op zijn kattenluik. En zijn kattenluik gaat automatisch op slot als zijn kat een beest bij heeft. Maar zo goed. Ja. Dat zijn dan de leuke dingen van AI. Of dingen waar we het kunnen well, voor inzetten. En het beste van al, die man heeft dat als volledig doe-het-zelf-projectje gedaan. Dus ja. zonder hulp van computerwetenschappers heeft hij dat volledig van thuis uit kunnen bouwen. Ja. Moet je niet vragen. En zo worden de gaten in de markt opgevuld en komt er weer een nieuwe economie. Schema, ga je maar klaarmaken. Of eigenlijk niet? Want straks om half negen lees jij het nieuws niet. Maar. Het is heel spannend. De artificiële intelligentie met de nieuwstek die ingevoerd is in dat systeem. Wel met jouw stem. planet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 Anton Huiting, die gaat het nog verder gooien. Hebben we ooit de film Wall-E gezien? Dat kleine robotje. Heerlijke film. Ja, ja. Wall-E. Ja, Wall-E van Disney is waar het naartoe gaat. Een aanrader, ja. We worden overspoeld met apps, zegt Steven Moreels. Een app die uw dokter vervangt voor uw boodschappen. Worden we niet gegijzeld door apps? Krijg je dat weer natuurlijk. Ja, maar uh, mensen houden van menselijke interactie. Hè. Dus zo dat toekomstbeeld waarin alles vervangen wordt, dan zeg ik vaak... Ja, um, wij kunnen spotgekoop uh, muziek streamen, maar we gaan nog graag naar een optreden ook. Ja. Dus dat, dat menselijk moment gaan we altijd graag blijven hebben hoor. Dat denk ik wel, ja. Laten we hopen. Dit wordt een heel bijzonder onmenselijk moment. Kijk even mee in de app van Radio 2, VRT1 Live of luister gewoon op je radio. Want, Shema, zometeen ga je de hoofdpunten van het nieuws lezen zonder dat je ze zal lezen. Ze hebben jouw stem gekloond. Ze hebben alle informatie in het systeem gestoken. Met informatie over de hoofdpunten van het nieuws van de voorbije uren. Mm -hmm. Ja, en we gaan het laten gebeuren. Zet hem nu iets luider. En dit is ook trouwens met goedkeuring van VRT Nieuws en de voltallige Belgische regering. Goedemorgen. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil het takenpakket van verpleegkundigen hervormen en hen meer verantwoordelijkheden geven. Zo zouden ze meer taken van dokters kunnen overnemen, zoals geneesmiddelen voorschrijven of bijvoorbeeld een bloedonderzoek aanvragen. En in het basketbal hebben de Belgian Cats hun eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK 2025 verrassend verloren. In juni wonnen ze het EK nog, maar nu verloren ze van Polen met 62-67. En dit is het nieuws uit je buurt. Dat hoor je zo met wat vond je ervan, schema? Ja, het is uh, heel angstaanjagend wel. Griezelig, hè? Ja. Dat is bijna echt. Ja, Laat jouw gevoel top. gerust even spreken in de app van Radio 2. En nu echt het nieuws uit je buurt. Nieuws uit Antwerpen met de enige echte Sam de Mulder. Goedemorgen, lieve luisteraar. In Mol komt er tegen 2035 een nieuw soort kleine kernreactor. Die zal gekoeld worden met lood en niet met water. Dat zou veiliger zijn en ook voor minder afval zorgen. Ons land tekende een internationaal samenwerkingsakkoord met de Verenigde Staten Italië en Roemenië. Het prototype van de nieuwe kernreactor om stroom op te wekken wordt in Mol gebouwd en ontwikkeld, zegt Peter Baten, directeur-generaal van het SCK in Mol. Een demonstratiereactor reactor is inderdaad een bepaalde fase die je moet hebben om tot een commercieel product te komen. Dus die technologie zal demonstreren. Wat wil dat zeggen? Je hebt een nieuwe koeltechnologie. Cool dat is natuurlijk iets zeer innovatief. Je kan indenken dat, oké, okay, we hebben natuurlijk allerlei testinstallaties al gedaan. Maar dan moet je dat ook effectief brengen samen in één reactor om dat te testen.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 150 buurtbewoners actie gevoerd aan het leegstaande Stuivenberg ziekenhuis. Zij eisen meer duidelijkheid over de tijdelijke invulling van de site. Die staat leeg sinds de verhuizing naar het nieuwe KADIX ziekenhuis. De actie werd georganiseerd door het nieuwe buurtcomité om Arm Stuivenberg. Dat enkele ideeën heeft voor de tijdelijke invulling, zegt Davy van Bavel. We leven hier in een um, heel dense uh, buurt met um, veel uh, bewoners op um, een minimaal aantal vierkante meters...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 Intussen dus komen er reacties binnen op jou, uh, jou, jouw nieuwe vriendin Schema. Mijn AI-versie. Ja. ja. Veel mensen vonden het echt heel echt klinken. Um, Linda Verkuiteren zegt wel: nee, toch maar niet. Uh, ik hoor liever echte mensen. En Schema hoeft haar job niet kwijt te geraken. Natuurlijk niet. Um, Jordi zegt: ja, ik, ik haal de echte Schema er nog wel uit. En dat hm. zal ook de enige zijn die ik nog vertrouw. Oh ja, dat vooral. En ook mooi, Marc Chevalier uit Lierde, die zegt van... Geen versprekingen meer, gedaan met de gouden micro. Ja, elk jaar bij Radio 2 verkiezen ze oh, de ja. verspreking van het jaar met de gouden micro. Mm -hmm. Bij Davidin in Spits, dus, uh, Wel veel mensen die, die zeggen dat er een iets te veel een Hollands accentje in zat. Ver ja. Ja, ja, ik hoorde het ook wel, maar uh, dat ben ik dus absoluut niet, dus je hoort wel een beetje een verschil. Gelukkig. Gelukkig, ja. ja. Voorlopig nog. H.U.O. de Echte, vertel eens. Hallo. Uh, ja, oh, veel ongevallen, uh, vooral in West- en Oost-Vlaanderen te melden, op de A19 van Ieper naar Kortrijk. Uh, daar sta je anderhalf uur in de file van Menen uh, tot op de ring rond Kortrijk. Heeft te maken met twee ongevallen, eentje in Moorsteden op de A19 zelf, en vervolgens ook op de ring rond Kortrijk, dus in Bissigem daar is de weg zelfs momenteel helemaal gesloten, zegt de politie. Dus het is echt een puinhoop daar hoor. Op de E17 van Kortrijk naar Gent, ook daar bijna anderhalf uur vertragen van Kortrijk-Oost tot Waregem. Daar is ook een aanrijding gebeurd. Verderop een tweede aanrijding in de Pinte. Dus daar verlies je tien minuten. Dan de E17 maar in de andere richting naar Gent van Antwerpen naar Gent sta je anderhalf uur ook aan te schuiven van Sint-Niklaas-West tot voorbij Lokeren. Daar, dat komt door een ladingverlies daar. En op de E40 naar de kust is het ook een een half uur aanschuiven van Aalst tot Wetteren. Naar Brussel kan ik uh, sa samenvatten eigenlijk, op alle snelwegen behalve de A12 dan uh, sta je een klein half uur in de file, maar uh, zonder incidenten of verrassingen daar. De binnenring rond Brussel is een half uur vertragen van Itre tot aan Huizingen en dan nog eens een half uur van uh, Groot Bijgaard tot Vilvoorde. Op de buitering een half uur van Eigenbrakel tot Tervuren. De kleine ring in Brussel centrum, zeer druk ook een half uur uh, file daar van Koekelberg tot bij Kunstwet. En dan kijk ik even naar Antwerpen. Klein half uur op de E17 vanaf Haasdonk zie ik nog. Een kwartier vanaf Sint-Job en drie kwartier vanaf Oelegem en vanaf Herentals-West. De Antwerpse ring richting Gent. 20 minuten nog steeds extra erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Het is nog steeds aan het regenen in Limburg. Zorgt voor heel wat drukte op de E313 naar Hasselt. 25 minuten moet je daar aanschuiven van de Senderlo tot Hasselt-West.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 met Lidl. Met de promo's van Lidl toosten we vandaag op schoolleven schoon leven met een wijntje. Of met bubbels. Want tot en met dinsdag bij Lidl 2 plus 1 gratis op een selectie wijnen en bubbels. Lidl, voor iedereen die telt. Ons vakmanschap drinken met verstand. 2024 start dubbel feestelijk met Willy Sommers. Oh, Twee nieuwjaarsconcerten met al zijn grootste hits Zaterdag 6 januari Cursalo Stende En zaterdag 13 januari Trixo Theater Hassels Tickets en info gratialive.be Samen met het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg en Radio 2 Radio 2 Goedemorgen, morgen. Peter en Kim Elke dag telt voor.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 Ze vindt nu inmiddels haar weg naar huis En oh, wat gaat de tijd toch snel Gisteren nog zag ik haar voor het eerst Laat ze hier in mijn armen Wat is een mooi Is. Maar hoe groot ze ook mag zijn, mijn ogen blijft ze altijd klein. Stil, is het weer even Net als toen En heeft ze mij weer nodig Ik hou al vast Zoals ze was. Ik hou al vast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 van Marco Borsato. En Machtel Belles is blij om Marco Borsato nog eens te horen. Ja, AI heeft een muziek weet gekozen. weet dat niet dat dat misschien uh, wat controversieel is. Ja, kijk, nee, daar houden ze dan uh, niet altijd rekening mee natuurlijk. Het is ook zo, dat is misschien wel goed om te weten. Goedemorgen, morgen. Dus ik heb in chat GPT, dat is een uh, programma dat je gewoon op het internet kan, uh, kan gebruiken, Gevraagd om muziek te kiezen voor deze ochtendshow. Nu die houdt alleen rekening met muziek uh, tot voor twee jaar, denk ik. Hè? Ja, het is, het is getraind met heel veel teksten van op het internet, maar dat is twee jaar terug gebeurd. En het gevolg is, ja, eens dat dat getraind is, um, heeft het maar kennis van alles wat op het internet stond tot dan. Dus alles wat na 2021 gebeurd is, dat weet ChatGPT niet. Nog niet natuurlijk. Goedemorgen, Danny Putteman uit Diest. Goedemorgen allemaal, goedemorgen luisteraars, goedemorgen Peter, Kim Schema en lieven. Het is veel volk hier en het wordt zo meteen al herger, Danny. Ja. Danny, um, ja, jij kan zelf niet zien, maar jij gebruikt AI ook al. Vertel eens. Ja, klopt. Ik gebruik AI sinds uh, heel kort, sinds uh, een maand. Sinds een maand, uh, een maand geleden waren wij op vakantie in Kos uh -huh. met een vrouw en uh, een groep van blinden en slechtzienden met VBS. En uh, dat was een uh, heel fijne reis. En uh, op zo'n reis worden er heel wat foto's gemaakt en uh, heel wat zaken bezocht. En dat is allemaal heel mooi en heel interessant. Maar ik ben blind en ik kan dus heel, ja, ik kan dus die dingen niet zien. En uh, ja, daar heb ik eigenlijk uh, toevallig uh, via via vernomen dat er via AI een app was die uh, foto's gaat beschrijven. Mm -hmm. En uh, ja, dat is dus een uh, openbaring voor mij geworden. Dus, dat zo wel, dat is Be uh, my, dus my Eyes. eyes. En je en ja, houdt die dan... dan ja, ja, je, houdt, je, je, je krijgt een uh, foto op je, je smartphone, dus uh, iPhone voor mij. Dus die is al toegankelijk voor ons. Uh, Apple telefoons zijn toegankelijk, maar ja, uh, schermlezers. Uh -huh. En je deelt die foto met die Adobima Eye en je krijgt onmiddellijk een fotobeschrijving. Heerlijk, en, uh, tof. Dat nee. is dus heerlijk. En je kan dus dan krijg bijvoorbeeld een beschrijving. Hè? Op die foto staan die mensen uh, aan de haven of aan een boot. En je kan dan zelfs nog doorvragen. Hè? Je kan dan uh, tippen of vragen aan die nee. app van uh, beschrijf uh, de linker persoon. En dan zegt die, is een vrouw met een jurk. Dan kan je zelfs nog vragen, wat voor kleur heeft die jurk? Of, uh, Zalig vrouw. toch wel. Je kan dus echt, we zijn ja. aan het praten tegen machines, maar het geeft wel voordelen ja. natuurlijk. Dank je wel, Vroeger was dat niet mogelijk, hè? Dus uh, ja, dat is ongelooflijk. Ongelooflijk. En die heeft dus ook positieve dingen. Dat wouden we absoluut horen. En het wordt nog beter, Danny, want jij gebruikt het al heel veel. En we gebruiken het ook bij de VRT, dus ook als gebruiker. Goedemorgen, Klaas Baart van VRT Innovatie. Goedemorgen. Ja, hoe gebruiken we bij VRT al die artificiële intelligentie? Ja, dat zit al op verschillende plaatsen. En uh, als we kijken naar het VRT-archief uh, bijvoorbeeld, hey, we, uh, dat is misschien contradictorisch, wat we denken aan de grijze stofjas, maar uh -huh. er zit er wel degelijk AI, uh, om ook uh, die informatie te annoteren. Dus eigenlijk de beelden die in het archief zitten, uh, te voorzien van meer informatie, om die doorzoekbaar te maken. Dus Steven van Herwegen voor de jaren stillekes. Inderdaad, ja. En voor, uh, wat is het allemaal? Ja, de in memoriams van André Vermullen in der tijd. Bijvoorbeeld, uh, ja. ja. ja, ja. Maar, want uh, bijvoorbeeld, jullie zijn ook bezig, en dat maakt het voor ons een beetje bijzonder, met een stem, een Vlaamse stem. Klopt, we zijn uh, bezig met, Vlaamse stem te, uh, met een model te maken voor een Vlaamse stem. Eigenlijk uh -huh. voor meerdere Vlaamse stemmen. De bedoeling is dat we daar niet stemmen mee klonen of nabootsen, maar dat we daar unieke stemmen uit kunnen halen die dan uh, specifiek kunnen ingezet worden voor toegankelijkheid. Bijvoorbeeld. Maar dat zijn dan dus geen mensen? Dat zijn geen mensen. Um, dat zouden mensen kunnen zijn, maar uh, op dit moment verkiezen we vooral om te gaan voor stemmen die niet bestaan. Dus dat wordt een soort mix van allemaal stemmen, zolang die maar aangenaam klinkt, duidelijk kan praten. En geef eens een concreet voorbeeld waar je die stem dan kan voor gebruiken op VRT. Wel... Um Toegankelijkheid is zo één. Hè. We, we zien dan uh, richting VRT-nieuws-app uh -huh. waar we dan uh, nieuwsartikels kunnen voorlezen. Um, niet alleen voor mensen met een visuele beperking, maar ook voor mensen die onderweg zijn. Ofzo. Maar in de toekomst... Zitten we dan natuurlijk te dromen van een compagnon op VRT Max? Een virtuele stem die jou meeneemt doorheen het aanbod en ook aanbevelingen geeft of nieuwsflitsen voorleest enzovoort. Een beetje een Siri voor VRT Max. Betekent dat dan dat er ooit een nieuw stem komt die 24 uur op 24 het nieuws brengt bijvoorbeeld? Een soort eeuwige wimde filter? Uh, ja, dat zou kunnen. Dat, zit, uh, dat is een mogelijk scenario. Gaan we dat dan een schema uitschakelen? Ja, ik nee, dat, dat het Het heen. gaat hem eigenlijk vooral over de zaken die we nu nog niet... Uh, doen met stemmen. He. Ja. Het gaat hem zeker niet over presentatoren vervangen. We hebben het net gehoord. He. Het menselijke aspect is heel belangrijk. Mm -hmm. Zeker op radio. He. We zijn hier op Radio 2. Uh, die, die mensen hebben een persoonlijke band met jullie. Uh, dat willen we nooit weghalen. He. Dat is niet de bedoeling. Maar het gaat hem over de zaken uh, ja, uh, kunnen schaalbaar maken. Want ja, mensen hebben diverse manieren om media te consumeren tegenwoordig. En we willen daaraan tegemoetkomen. Jij hebt heel veel vragen natuurlijk, lieve luisteraar. We zetten ze ook op radio2.be. Alle antwoorden zitten daar ook bij. Klaas Baart van VRT Innovatie, I, dankjewel. I love the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 Somehow closer now Softly smile, I know she must be kind In her eyes, she goes with me to a blossom room I'm picking up her vibrations She's giving me the excitement Bye -bye. Bye -bye. Goodbye, precious, my mom. Exciting, my mom. Celebrations are happening Tijds morgens op Radio 2. Good vibrations van de Beach Boys. AI, artificiële Intelligentie, daar ging het vanmorgen over. Nog een goede tip vanaf nu maandag houden we met Radio 2. Twee weken lang een digitoer. Elke weekdag zitten we in een andere gemeente. Tien in totaal, met antwoorden op al jouw vragen. Bijvoorbeeld, uh, we komen naar Eeklo op donderdag 16 november. Welke laptop of smartphone koop ik het best? Zo simpel kan het zijn. En dan vrijdag 17 november in Hassel. De geneugten van het internet. Dus ook goede dingen natuurlijk. Alles daarover, radio2.be. Klik op die digitoer om te zien waar we zitten in jouw buurt. Lieve Scher, nog even bij ons, heeft er een boek over geschreven over AI. Ja, mensen maken zich zorgen, maar er zijn ook enorm veel mogelijkheden. Lieve, wat is jouw ultieme AI-droom? Ik kijk stiekem toch uit naar de huishoudrobot, Peter. Dus, uh, oh ja. Die, die wordt nu, uh, bij Tesla zijn ze die aan het proberen maken. Hè? Optimus, de Tesla-bot. En dat zou dan echt een assistent zijn die uw was doet en opvouwt en eventueel kookt voor u. Ruimt die ook op? Ja, zeker. Oei, dan ga ik thuis vervangbaar worden. En in het beste geval kan die dan ook zeggen van zeg, ik ga hier eventjes het huis opruimen, maar misschien in plaats van in de zetel te gaan zitten, kan jij beter eventjes gaan fitnessen. Dat dus dat je ook een beetje personal wow. assistant wordt. He. Ja, wat hé, jong. Ja. Kijk, er zijn heel veel mogelijkheden. Mensen die, als je met vragen zit, informeer je. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik onthouden heb. Ook uit het boek van jou, lieven. Dus ga naar radio2.be. Klik daardoor op de vragen en de antwoorden. En vooral zoals Wil Tura ooit al eens zong... Hoop doet altijd verder leven. Goedemorgen, het is 6 voor 9, dankjewel, lieve. Met plezier. Er is een baby geboren. Een moeder die kreunt en huilt en lacht. Hij is zo klein, hard kind, het leven begint. De baby groeit zo snel, hij is zo knap. Kijk, mama, kijk, zijn eerste stap. Hij kijkt iedereen met grote ogen aan. Rond hem staan Er straalt hoop op om te leven In de ogen Van ieder kind Zonder hoop Kan je niet leven Maar je staat ook niet alleen Er staan vrienden en Rummer van de vent. Het is een jonge barstend van talent. Hij droomt van een ster die straalt aan het firmament. Hij weet wat hij wil, hij werkt zo fel. Laat hem maar doen, hij komt het wel. Maar hij wil zoveel en hij leeft zo vreselijk snel. En hij zingt, ik stel Ik sta ook niet alleen Ik heb mijn vrienden en familie om me heen Op een morgen staat de wereld stil Zijn vingers voelen koud en kil een huilt en bid, ze blijven kilt. Hij weet wat hem te wachten staat. Dit wordt een kruisweg weg die nood overgaat. En de zon die langzaam aan onder zal gaan. Hij kijkt me aan. Om me heen Hij heeft gevochten voor zijn leven Als een leeuw alles gegeven De laatste hoop Ik hoor kinderen spelen op de straat Zo zorgeloos, vol kwaad. Ze zijn het jonge leven Dat verder gaat De nieuwe hoop Nieuwe hoop, zie, hoop doet leven van Wiltura en Karemijnen die doet jouw meezingen en zometeen bij Kickstarter. Dus deel het kan gewoon in de ouderwetse app van Radio 2. Deel je song nu en hoor me zometeen op Radio 2. Veel plezier ermee. Elke dag telt voor mij de spiegel. Charles eindelijk koning. Wereldhits van bij ons. Check al onze podcasts. Je vindt ze allemaal in de app van 14 Max. Elke dag telt voor twee.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 Helemaal thuis. Ja, ik en hè? Hey. In welk Scandinavisch kerstdorp zat gij? Hoe bedoelde dat? Die foto's. Mijn vriendin zonder mij met de kerstman, de winterfeer, uh, uh, de Eh, uh, ik zat bij O'Green. Oh, is daar weer kerstmarkt? Ja. Nu donderdag is nocturne. Ga je mee? Tot, tot ziens! <laughs> Kom naar de mooiste kerstmarkt van het land. Met nu donderdag, laatavondopening tot negen uur. En tot 20% korting bij O'Green Ekeren, Zwijndrecht, Sint-Katelijnen-Waver en Ola. Oh, oh,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 Eigenlijk is het zometeen ook een klein beetje AI. Namelijk, jij stopt een verzoekje in de app. en wij zorgen dat het eruit komt. Zometeen na 9 uur. Elke dag,